Aloha Radio, jouw sender Oh, sister, sister, bring me your hand. With hey ho anybody, oh, now we'll give your heart and then, swan, swing, so bunny, oh. I'll give you the feather and the glove. With hey ho bunny, oh, unless you give me your heart to love, swan. Swim's the bunny home. Sometimes she sank Sometimes she swam We say ho-hell Bunny hole Until she came to her miller's den Swim, Swim's the bunny home. The miller stood a-dressed in rain We say ho-hell Bunny home? She went for some to make some bread Swim, Swim's the bunny home. Tijd voor plezier met DJ Jaap. Uh, welkom bij Eurostar Radio. Ik ben DJ DJ Jaap. En het is vandaag zondag 17 augustus 2014. en Ik zit in de kleinste studio van Nederland in Den Haag. Live. Het is nu 5 minuten over 8. En jullie mogen straks bellen. Even nog 5 minuten geduld. Uh, Oké, okay, je hoorde zojuist Michael McEachern. Met nieuw For Me. En daarvoor hoorde je Bonnie Swans van Ashlyn uit Ierland. <laughs> Goed luisteraars, live uitzending. Dus om tien over acht kunnen jullie inbellen via de Skype op dj.jaap. Dat is dus het Skype adres. dj.jaap. dan kunnen jullie gezellig lekker meekletsen over van alles en nog wat, maakt niet uit waar het over gaat, het mag over alles gaan, echt, oké, okay. um, goed, nou het zonnetje schijnt op dit moment in Den Haag, zie ik hier, het heeft wel zo nu en dan wat geregend, de hele dag was het uh, vrij bewolkt, maar de laatste uh, moment is het uh, zonnig hier in het Haagje, en uh, ja, oké, okay, um, goed mensen, ik bedoel, uh, we gaan er weer lekker tegenaan, ik zou eigenlijk om 9 uur beginnen. Maar ik heb toch maar besloten om 8 uur beginnen. Omdat sommige luisteraars morgen heel vroeg moeten werken. En dan kunnen ze niet bellen. Dus vandaar dat ik toch maar weer op de normale tijd begint met uitzenden. Ik denk ja, oké, okay, vooruit dan maar, weet je wel. Maar we schuiven het gewoon door naar 10 of 11 uur. Het legt er aan hoeveel mensen er op de Skype komen. En ja, we hebben genoeg luisteraars, zie ik hier. Dus uh, goed... Nou mensen, we gaan er een dolle boel van maken. En uh, ja, mensen, we, we weten allemaal de laatste tijd uh, gaat niet zo goed hè. Ja, ja, ja. ja. Eerst die vliegtuigramp. Dan weer die uh, IS-demonstratie in het Schilderswijk. En nou is er weer een schip vergaan uh, vlakbij Indonesië. Er zijn uh, een aantal mensen, ik geloof 15 mensen, vermist. En uh, er zitten ook Nederlanders tussen. Helaas, ja, voor iedereen is het natuurlijk erg. Ook, ook al kom je niet uit Nederland, natuurlijk. Elke slachtoffer is er een te veel. Nou, we, moesten, we krijgen aardig wat voor ons kiezen hier in ons uh, kikkerlandje. Dus, eh, uh, nou oké. Okay. Toepasselijke titel: Das Menschen Schmerz van Marie Han. met Das smerts. Oké, okay. nou jongens, we gaan de Skype opengooien en dan kunnen jullie vanaf nu bellen. Oké okay mensen, dj.jaap, dat is het Skype adres, dus dj.jaap. Dus dj.jaap. En uh, dan kan je ons lekker bellen en je mag het over van alles hebben. Ook al is het nog zo'n verwerpelijk onderwerp, het maakt niet uit. Als je te ver gaat, pleur je er gewoon vanaf. Heel simpel. <lacht> ja, dat is uh, de macht die ik op dit moment heb. Ja, ik lees hier net tot nu dat er meer dan 2000 Palestijnen gedood zijn in de Gazastrook. Ja, het is verschrikkelijk wat daar gebeurt, hè. Dus uh, kijk, uh, dat Israël met raketten wordt bestoten is natuurlijk al niet netjes. Maar om nou met zo'n grof geweld uh, burgers te treffen, want het zijn vaak burgers die het slachtoffer zijn, dat vind ik verschrikkelijk. Ik vind dat mag gewoon niet. En natuurlijk mag je je verdedigen, maar stuur dan commando troepen en pak die raketinstallaties individueel aan. En ga niet een hele woonwijk platbommen weren. Ja toch? Nou, eerlijk wezen, ik. ik uh... Ik heb niks tegen Palestijnen. ik heb ook niks tegen Joden of Israëliërs of hoe je het ook noemen wil. Maar ik kan maar één ding zeggen. Mensen, leg de wapens neer aan kap met vechten. Want het heeft helemaal geen zin. Het heeft totaal geen zin. Stop daar nou eens een keer mee. Want uh, ja, het blijft maar steeds maar weer escaleren. En ja, het, het werkt natuurlijk niet. Nee, daar belt iemand goedenavond, met wie heb ik het genoegen? Ja, ik spreek met, uh, met Driekes. Met Driekus. hallo Driekus. Ja. Ik eh, uh, ben, ben, ben ik nu live op de radio? Ja, u bent nu live op de radio. Oh ja, ik uh, ik, ik, ik bel vanuit uh, de boerderijen van Hermelo. Van, uh, van Oké, okay. Elmelo hé, die hebben we nog niet gehad. <laughs> Emmelo, uh, ja. een heel mooi dorpje. Mooi dorpje, in Gelderland neem ik aan? Ja, ja, <laughs> nou, ja nou eigenlijk over is zo, maar die zijn gewoon de Achterhoek. hè? Ja, oké, okay, het, het hoort allemaal zo'n beetje bij elkaar. Het ja, ja, ja, ja. Ja. was Noord en Zuid-Holland die hebben ze uitgesplitst in tweeën toen uh, het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar geleden werd opgericht, want ze waren bang dat Holland veel politieke macht kreeg binnen de Nederlandse Unie. Oftewel de Verenigde Nederlanden, of hoe ze dat toen ook mogen noemen. Dat weet ik allemaal niet. Maar ja, aan de ene kant denk ik ook. Maar Brabant dan, dat is de grootste provincie van Nederland. Hè. Qua oppervlakte bedoel ik. Ik weet niet qua inwonertal. Maar Brabant is eigenlijk ook veel te groot. En Zeeland is qua inwonertal het kleinste provincie. Samen met Flevoland. De twee kleinste provincies van Nederland. Dus eigenlijk vind ik het wel goed als we sommige provincies gaan samenvoegen. Oh daar, de, oh, de, daar heb ik allemaal helemaal geen verstand van. Ik weet alleen hoe, wanneer ik de koe moet dekken. Dus, uh... de, de koe moet dekken? Nou vertel eens ja, even mijn jongen. Hoe, hoe, hoe gaat ze, het als als allemaal zo als je kalfjes wil hebben? bijvoorbeeld? Als, als, als, ze, als ze tochtig ja? is. Als ze tochtig is? En wat wil dat zeggen? Tochtig. Ik weet wat het betekent, maar de luisteraars, die weten dat waarschijnlijk niet. Ah, Leg uh, eens uit de boord Ja, ah, kijk, uh, heel simpel, wie laat ze gewoon buiten staan hè Ja. En, uh, door verderop, uh, twee weinlanden verder, door steeds de stier steeds door hè Ja. En uh, ja, dan weet hij wel hè Dan, uh, als je zo uh, één keer in het jaar, dan brengt die koeien steeds meer... Uh, het hek van het weiland aan te schuren, Nou, ja, dan weet hij wel hoe laat het is, natuurlijk. En heeft hij jeuk aan zijn rug ofzo, of zo? Uh... En dan, uh, nou, niet aan zijn rug, maar uh, en dan, dan is dit, hè. Ja. ja, maar waar heeft hij dan jeuk aan dan? Want hij, hij schrapt niet van links langs dat prikkeldraad. Als een toekeloer is. Zijn Ja. Dan weet ik al genoeg. <coughs> <laughs> oké, okay, hij is dan zeg maar dan opgewonden zeg maar, ja oké, okay, ik snap ja, dan, het. Uh, dan hoef uh -huh. je eigenlijk alleen maar een hek tussen de twee wielen, om je op te zitten en dan, uh, ja, dat is, dan allemaal voor zelf. Dus de vrouwtjes en de mannetjes worden op het uh, platteland ook al gescheiden gehouden? Dat ja, dat moet wel, want anders wordt het natuurlijk één grote smeerbende. Ja, oh, dat wordt één grote orgie, zeg dat maar, oké, okay, ik snap ja. precies wat je bedoelt. Maar dit is, dit is nu allemaal via dat, uh, dat, dat, dat internet wat ze tegenwoordig hebben, of niet? Eh uh, ja, ja, ik begrijp waar jij heen wil. Je bedoelt die, die, die uh, feestjes en zo, die wilde feestjes. Maar nee, maar wat, wat, die door, wat, die door zit, wat die door zit te doen. Je hebt toch uh, je zit op het kleine kamertje en je zit uh, je zit dan met uh, je radio te maken en dan, dat is allemaal via, dat, uh, wat noemt ze dat? Hoe heet dat ook? Oh, de internet, hè? Ja, dat klopt. In ja, het inter internet, ja, ja, ja. Ja, oh, ja, ja, ja, ja dat kan dat tegenwoordig, hè? Dat is allemaal mogelijk. Ja. Dat hebben jullie hier niet, hè? Wat zegt u? Dat hebben jullie hier nog niet, hè? Hebben jullie dat daar nog niet? Nee. Uh, oh, en, dat... en, en, en hoe komt het dan dat u ons kan bellen dan als u geen internet hebt? Ja, ik laatst was hier een kerel en die, die kwam uit België. Een België, ja. En, uh, die kerel die gaf me een telefoontje. Hij zegt, van, uh, ja, hij zegt van, ik ga op vakantie zeggen tegen Maar hij je me nu even plezier doen moet je zondagavond even een ja bellen. Oh, oké. Okay. Ah, dus je belt ik... via de telefoon naar Skype, zeg maar. Ja, ah, volgens van zijn oude rijtelefoon. Oké, okay, met zijn slinger eraan, oké. Okay. Ah. En wat gebeurt er dan als je, want je moet toch een nummer draaien nemen, krijg je dan een receptionist online lijn, die zegt, ik zal je even dorven ben dan. Ik was uh, een heel lang nummer bellen van 30 cijfers. Zo dan, nou, dat is wel heel erg veel, want ik heb er maar 10. En, uh, en toen kreeg ik zo'n uh, zo derentje aan de telefoon. Ja. En die zegt van... Uh, een derentje, ja. wat is een derentje dan? Dat uh, is zo'n... Uh, wat anders dan een kereltje. Oh, dat is een dame, dus een, een derentje. Oh, wacht even, een derne. Ja, dat is een jong meisje. telefoon en die zegt: tegen, Oh, wacht even, maar ik ga niet goed zo. Okay. Oh, die gaat helemaal niet goed hier. Oké. Okay. En uh, die zegt: Wat well, mooi, ik zeg: Nou, ik zeg ik maar die en die en mooi, wacht maar even zeggen. Uh, nou ja, zo dus. Ja, ik weet je, ik lachen, want ik heb gisteren op het journaal gezien, want ze hebben af en toe, tussen al dat nare nieuws. ...soms ook wel eens leuke berichten. Er was iemand die was op vakantie en die had geen internet. En die ging uh, uh, naar het dorp toe. Naar een een of ander uh, ja, sigarenboer of weet ik wel wat voor bedrijf. Er was een fax gestuurd naar Google om iets op te zoeken. En wat denk je wat er gebeurt? Wat denk ja. je wat er gebeurt? Uh, uh, ze kregen een fax terug van Google met het antwoord. Nou, dat is toch fantastisch. Dat noem ik nou nog een service. En dan noem, ze noemden zich het offline team... Maar Marcus belt geloof ik. Maar als ik hem opneem ben ik jou kwijt, dus sorry. Hier komt Marcus. Uh, uh, Bel ja, ma nee. Doe mij even, even, hoe noemen ze dat ook? Oh, haar heb al weer afgehaakt. Anders doe, ik heb... hem, anders doe ik hem even bij... Uh... bij dit gesprek? ...bij het vergadergesprek. Daar zal ik hem even toevoegen. Dan lang... haal ik, uh, haal ik mijn, die gozer die hier logeert, uh, haal ik even uit uh, Peerstal. Oké, okay, uh, hij kan. komt er nu bij. Ik heb hem nu in de vergadersprek gegooid, anders dan val jij straks weg. We hebben onze Marcus Italo uit Noord-Holland. Hey, hey, hey, goeie, goeie avond. Goeie avond, Marcus. Leuk dat je er weer bij bent. Kunt u me Kunnen jullie, me zien? Kunnen jullie ja, me zien? ik ken jou zien, ja. En, en, en uh, Driekus uit Ermelo is er ook bij. Oké, okay, oké. Okay. Ja, gezellig, die is even zijn koeien aan het melken. Hij is bezig met een speciale fokprogramma om oh. kleine kalfjes uh, te fokken, zeg maar. Oh. Oh, jee. Oh, jee. En uh, ja, toen ja. Dus zijn we even afgedwaald. Toen oh. dus zijn we even afgedwaald naar een ander onderwerp. Ah. Maar uh, vertel meneer uh, Driekus. Uh, hoe gaat dat zo in zijn werk? Uh, kalfjes uh, maken. Heeft u daar een, een, een gereedschap bij nodig? Een zaag of een. of lijm? Vraag of... je dat er mij? Nee, dat is heel simpel. Ja? Kijk, uh, uh, I, I, I weet wel dat uh, koeien geven melk. Hè? Ja. Dat uh, uh, weten jullie allemaal wel, hè? Ja, en, uh, ja. Maar ik, ik wil eigenlijk koeien helemaal die chocolademelk geven. Die chocolademelk, hey, dat is heel interessant. Ja. Leg uit. Dus ik, heb, uh, eigenlijk, ik ben naar de marken gewoon en ik dacht in mijn eigen uh, van ik ga naar de Vee, maar dan koop ik twee bruine koeien, een koe en een stier, en dan komt het wel goed. Oké. Okay. Uh, dat ging helemaal fout, want die gaven toch gewoon witte melk, die koeien die door u kwamen. Mm -hmm. Dus uh, ik denk wat moet ik dan doen? En nu geef ik ze gewoon uh, van die chocolade-eieren te eten de hele dag, mm. en nu uh, oh. geef ze de chocolademelk Ach zo, ja hoor. Ik, ik had een vraagje aan jullie. Um, ja? Ik had een video gemaakt laatst op ja. YouTube. En uh, ja, nou maak ik wel meer video's natuurlijk. Ja, dat weten we. Maar nou bedoel ik de video van, uh, kunnen jullie het zien? Hebben jullie die gezien? Uh, uh, ik heb wel die gezien met de metafoor. Oh, semafor. Of semafor. <laughs> maar, maar ik, ik heb, je, ik heb je... een vermoeden dat jij een, een, een, een verwant heeft. Die heet oh. uh, Megafor. Megafor? Ja, hij is nog niet op internet geweest, maar gaat binnenkort komen. Dat is een broer oh, oh, oh. van Semafor. Oh, oh jee, de broer van... Megafor. Wat ik, ik, hij, hij heeft me vanmiddag gebeld. Ach. En toen was ik een beetje aan het klooien en, en ik word gebeld door Megafor. Ja, en die twee die zijn concurrenten van elkaar hoor, uh, Jaap. Nou, niet helemaal hoor. Niet, het is niet, een hele nee. lieve man. Oh. Hij heeft ook een grote baard, alleen hij is een beetje gek. Mm. Hij is een beetje gek. Hij komt ook uit Den Haag toevallig. Ja, maar, maar goed. Zimmaforen is ook een beetje gek hoor. Maar het is jouw familie van, van, van hem. Dus, Bijzonde. dus, dus Bijzonde. ze zijn niet echt concurrenten, maar ze zijn eigenlijk meer een beetje verwanten, zeg maar. Wat maar hoog. hij mis jou heel erg. Want jullie oh. zijn samen ooit opgegroeid, hè? Uh, Semafor en uh, Megavoor, ja, ja. die zijn samen opgegroeid, ja. ja. Die, hebben, die, die zijn elkaar uit het oog verloren op een gegeven moment. Dat klopt, ja, dat klopt. Want, want hij woont, Semafor woont in Maastricht. Ja, ja, ja, klopt. Ja. En, uh, maar, uh, uh, ik wil nog even zeggen dus, uh, ja. dat kunnen jullie het zien, dat is mijn vraag. Kunnen ik kan het? jou wel zien, ja. Nee, maar kunnen jullie het zien, het? Uh, het? Ja, wat bedoel je met het? Dat kan dat, alles dat, zijn, hè? Dat wat anders is. Dat wat anders is? Ja. Ja, soms wel en soms niet, hè? Het is maar net in wat voor situatie ik mij begeef, in welke toestand. Nou, la laat ik het maar zeggen, ik heb een nieuwe webcam. Een nieuwe webcam? Nou, het is scherp en duidelijk te zien, hoor. Ja, dat bedoel ik. Het is ja. full HD. full HD. Oh, dat is hartstikke mooi, man. Ja, ik heb ook hier een webcam, maar die gebruik ik op dit moment als microfoon voor de Skype. Dat kan en, ik ook. En uh, ja. waar, op de radio ben ik te horen via een condensatormicrofoon. Uh... Ja, ik heb, ik heb gebruikt deze, deze. Ja, die zijn heel goed hè. Ja. Ik heb hem ook gezien en hij kost net zo duur als die microfoon die, die ik nu doorspreek. Via de radio althans. Ja, zo'n. Uh, 69 euro was die. Ja. Klopt dat? Ja. Nou, die Klopt. van mij ook. En ja. daar zit dan een gewone normale stekker om. Alleen mijn mengtafel, die, daar zit een. een, een uh... Een omvorm erin, eh, dat je dan niet alleen dynamische microfoons kunt gebruiken, maar ook condensatormicrofoons. Dat is heel handig ja. En handig. het geluid, nou ik denk als mijn buurvrouw vier deuren verderop een scheet laat, kan jij bij jou de, de kopjes op de tafel trillen. Dat zou inderdaad heel goed kunnen ja. Maar dan moet je wel hele goede boxen hebben hoor, want anders hoor je het nog niet. Maar ik moet, je hebt, ik moet eigenlijk nog uh, een beter geluidssysteem nog en dan is het helemaal compleet. Nou, ik vind, ik vind eerlijk gezegd jouw geluid best goed klinken hoor. En die van Jacco ook. En die van Derek op dit moment. Want Derek hoor ik uh, ineens uh, op de achtergrond helemaal. Uh, ja, uh, is dat is nog met zijn koeien bezig geloof ik. Ik hoor wat gekreun en gesteun. En ik hoor, ik ho en ik hoor, ik hoor ook nog een, een, een Emma melk vallen geloof ik. Oh, jee. Mij die, nee, dat is wange... geen melk. Splash, wat is wat is dat dan? Oh, dat, dat, dat, dat, nee, dat weet ik denk niet dat hij dat wil weten. Oh jee, nou nee. laat dan maar zitten dan, want ik denk dat, dat, dat, dat, ik... dat er de kleine potjes mee luisteren. Ja, <laughs> maar nee, dat lijkt me dan niet zo verstandig om. Maar ik, ik, ik hoor van alles, maar ik hoor iets over uh, kont, iemand had last van condens en iemand uh, iemand die had iets over een. Uh, een camera en een web en zo. En ik hoor hier iets over. Uh, typus en zo. Hè? Allemaal. alle types, alle soorten types en zo. O oh jee. En hier, ja. hier staat: Jacco heeft de laatste Skype nodig voor groepsvideo. Staat hier. Ja, dat komt omdat ik heb. Uh, ik heb een. Uh, ooit eens een keer. Uh, een beltegoed op de Skype gedaan. En dan kan ja. ik ook uh, vergadergesprekken voeren. Maar als iemand belt en ik ben bijvoorbeeld met Jacco aan het bellen, of met Dirk, of met wie dan ook. Ja. En, en jij belt mij, of, of Herman, dan, en ik ga jou uh, opnemen, dan druk ik die, and ik die andere weg. Dus dat heb ik gedaan. Oh. Ik heb jou naderhand toegevoegd, zodat we wel met z'n allen kunnen praten. Dus dames en heren, als jullie meeluisteren, weten jullie een beetje hoe yes, het werkt. Yes, yes, yes, yes, Dus als je belt, leg dan neer daarna, dan bel ik jou terug in het vergadergesprek. Okay. Want dan moet ik jou toevoegen, oh. want anders druk ik andere luisteraars weg. Ja. En dan kunnen we met z'n allen gezellig, met twee man, met drie, vier, vijf of met tien, kan je gezellig met elkaar keuvelen. Ja, ik vond het wel hoog tijd worden, want ik, ik uh, ben er een tijdje niet bij geweest. Ik mm -hmm. was heel veel dingen tegelijk bezig en zo. Ja, okay. en, en, en dan vergat ik het vaak, hè, want je, mm. je, je zond je op tijden uit en op dagen. Ja, maar dan... je moet het niet als verplichting zien, hè, uh, begrijp je, hey, met Marcus, oké. Okay. Nee, maar ik vind het wel leuk, alleen ik dacht vandaag, hmm. nou weet je wat, Dit is, ik, ik heb ook niks te doen. En, ik, en ik, vond, ik vind het ook leuk om te doen. Ja. Ik vind het altijd leuk om te babbelen, want ik ben al eenmaal aan een het praten. <laughs> Hier zit er nog één hoor. <laughs> dat wist je nog niet hè, dat wist je nog niet. <laughs> ja, nou, ja. gezellig zo toch? Ja, ja, ja. ja, en eigenlijk moet er nog een kopje koffie bij, maar ja, dat moet weer naar beneden. Maar... <laughs> Anders ga je even koffie halen. En dan gun ik jou even de tijd om koffie te maken. En dan ga ik oh. even met Dirk, met, met Driekus even verder. Driekus toch? Totdat oh. je weer terug bent. Ken, ken ik Driekus al? Volgens mij Driekus. Nou, op? ik heb Driekus ook nog nooit uh, gehoord. Maar hij belde zomaar oh. spontaan op. Helemaal live vanuit Ermelo. Met een oh. mobiele telefoon. Ja. ja, Ermelo. Dus hoe, hoe maakt u het, uh, Driekus? Ja, hier, alles oh. heen en gaan hè mm. Ah. Ja, je bent een echte ah. boer, of niet? Ja, ik heb koeien en kippen en peen en uh, ja, wat van alles eigenlijk. Ook, uh, ook lama's en uh, kameel. Wauw, fantastisch. Van, van alles wat eigenlijk. Dus uh, ja, ik ben uh, net klaar met melken. En uh, Zo. ja, zometeen even uh, nog het eieren raam, de kippen. Maar even kieken, want als was gisteren ook weer een bende, dus, uh, want ik heb zo'n hulpje maar die is nu op vakantie. En uh, dat hulpje is best wel een aardige kerel, maar die maakt er al de rode puin over. Oh jee, dat is niet zo'n beste! Dus, uh, nee, maar, het is een, weet je wat het is? Het is een Belg, hè? Ah ja, ja dan heb je het al echt. ja. Het is een <laughs> Belg, en uh, ik ah. weet niet, maar laatst was ze de kip met spaghetti aan het voeren. Yeah. En ik zeg tegen hem van, ik zeg, waarom geef je die kip om spaghetti te dan? Ja, ze zeggen van eh, uh, ik vind het wel leuk dat er eieren nu komen. Zeg maar ik heb liever dat er gewoon macaroni nu komt. Zeg maar, oh, ja. ja, ja, ja. Ik, zo werkt dat niet, hè? Ik zeg. Als je er ook in dan komen alleen maar eieren <laughs> te Dat kan toch niet, Rikus. Dat kan toch niet. Maar het is altijd het proberen waard. Ja, toch, die man die is experimenteel bezig, zeg maar. Ja. Die dat... weet maar nooit, toch? <laughs> het, het, het is echt een hele rare ding. Maar Belgen zijn echt niet zo dom, hoor. Nee, dat valt wel mee. Ik ken een paar Belgen, ik ken een paar Belgen. Ja? Die zijn uh, heel slim, misschien wel te slim zelfs. <laughs> ja, maar. Uh... <laughs> Het zijn wel onze broeders, hè, de Vlamingen althans. Ja, want ja, we zijn vroeger één land geweest. Ja, dat wilde ik net zeggen, ja, ja, ja. Dus en, uh, wij... Ik heb hier Landzet. Daarom, nou, daarom spreken ze ook geen spreken land in Landset, Vlaam... ja, ik ken wel Sunset. maar Landzet ken ik niet. <laughs> ik heb uh, van, nou. van de week, hè, van de week had ik nog ruzie met. Uh, ik heb, uh, er was een goede vriend van ons en dan had ik van de week had ik nog ruzie met die. Uh, die, die, uh, die rijke kerel uit uh, van het lo die, uh, oh, die, die baron, ja. Ja, ja, ja, ja. Daar, daar had ik ruzie mee van oh, de okay. week. Want oh, okay. die, uh, die kwam hier op wilde zin, ja. Mm -hmm. Maar ja, die, er zit niet helemaal geen wilde zin. Dus waar hey. had ik nu dan? Ik was naar de kachel toe gegaan en had ik, van de kool zo'n uh, varring helemaal zwart gemaakt. En uh, dat, varing, dat ik dat hak ik maken en dan ik uh, hek los en die ik zo het bos in lo loop. En toen, <laughs> toen zeg ik dus tegen die baron, ik zeg van nou, nah, als hij zo nodig, dan moet je door het bos in gaan en door loopt er een hele ding. Dus die baron die uh, loopt de auto en die pakt de dubbelloofs en die loopt zo dat bos in. <laughs> en die komt op een gegeven moment zo met de boks op, op de zakken, komt bij dat bos uit de te hovelen, en zegt van wat mij nu gebeurt. Je zegt van uh, wildvaren, spreekt trekt me zo op de pens en die trekt me zo de box van de reden af. <laughs> oh ja, dat zie ik... niet aan zeggen. Dat mag je ook met Hutkings <laughs> zeggen. Oh jezus. <laughs> dus, je de... op, dus je deed deze broek van. uit en die besprong zomaar de, dat varken, ja. zeg maar. Jeetje. Maar bloed, joh. Ja. Oh, oh. Op een gegeven moment zeg ik van nou weet je wat, ik vang dat varken wel. Oh, oh, oh, oh. En dat mij dat meenemen naar de nu, toe. Dus ik ah, ga daar achteraan met een lasso en ah, daar ben je aan en ah, ik kom terug met een beest. Ik gooi hem achter in de kofferbak van die auto van en ik zeg nou neem maar mijn huis, kun je er lekker mee spullen he. Maar ja, <totmiddelijs> dus weet, je wat... <totmiddelijs> <totmiddelijs> weet je wat er gebeurt Hij neemt natuurlijk mijn huis en laat ah, van de week een beetje regen he, behoorlijk in regen geval dus dan ga ik, loop dat En volle gras, daar geeft het natuurlijk allemaal af hè? Mm -hmm dus eh, vaak wat er weer ja, gewoon ja dan weer gewoon weer roze hè zoals altijd dus die kerel die telt me boos op van oh dit en dat en zo dus en zo en die beript me door uh, rare talen talen te slaan ja ik besta er toch geen slikken van wat die vent zegt dus maar minuut maar uh, joh, hij was helemaal uh, helemaal over de doen. ja uh, uh, een bijzonder verhaal een bijzonder verhaal ja zeker een bijzonder Hey Jaap ik kan je zien Ja ik heb, ik heb me ook maar open gegooid. De mensen luisteraars uh, De lieve ja. luisteraars thuis kunnen mij niet zien Die zien alleen een testbeeld met Aloaradio.tk En met DJ ja, met allemaal Verticale kleurenbalken Ja Ja en vanaf uh, als het goed is Vanaf volgende week Kan ik mijn, mijn smoelwerk ook tonen ja, maar het is ook leuk om naar die uh, kleuren te kijken. Dan raak je helemaal in een trip zo. Brrr. Wow, man. Dat lijkt de Flower wel weet je. Ja, jaren, ja, ja, ja. Uit de, de jaren, jaren al dertig ga Dat komt eigenlijk allemaal weer terug, hè, in deze tijd in de jaren zestig was dat, sorry. <laughs> al, die, al die dingen van toen, die komen nu allemaal weer bij elkaar, hè? Ja, dat was beetje... leuk, ja. Ja, ja. ja. Bepaalde artiesten bijvoorbeeld, die, die nu zijn, mm -hmm. die uh, maken een beetje dezelfde muziek als in de jaren zestig, zeventig, maar dan, maar dan uh, in het hier en nu, zeg maar. Ja maar dat is wel fantastisch, ja, is kijk, kijk nou maar naar de klassieke muziek zoals Beethoven, Bach en Mendelssohn ja. en noem maar op. Die ja, muziek wat? is nog steeds populair en, die, ja. en dat is twee, driehonderd jaar oud die muziek. En, en vrij, en, hè? <laughs> uh, ja het legt er aan, uh, als iemand het uitvoert ja. dan schijnt hij de, uh, de rechten op de, op de uh, hoe noemen ze dat ook weer als je iets in elkaar hebt gezet. Op de, nieuwe op de uitvoering hebben ze dan recht op, dus niet oh, op, de, op, ja. het, op de muziek zelf, nee, of op nee. de compositie, maar wel op de, de, de bewerking daarvan. Ja, en de, ja, de uitvoering die klinkt, die, die wordt dan waarschijnlijk ook weer herkend voor Joesim's ja. dat. Nou, ja. en, en uh, die Smeerlap uh, Walt Disney, die goorling, die ja. heeft toen uh, al die uh, sprookjes van, <tus> van de gebroeders Grimm uh, en van uh, Andersson, die heeft het ja. toen bewerkt en die die is er strondrijk mee geworden, die vuile kapitalist. Ja, ja. ja. En terwijl daar helemaal geen recht op stonden, ik heb toen op de VPRO een paar jaar geleden een documentaire van op tv gezien, hoe smerig die zakkenvullers met uh, uh, uh, ja. materiaal omgaan, zoals film als muziek, mm -hmm. uh, waar helemaal geen rechten op stonden. Ja, Hé? Ja, toch? Ik denk het even zacht. Uh, ja, Oh nee, ze gaat met iemand anders, maar ik wou, ik wou zeggen, die Walt Disney, die heeft allemaal... of ja. uh, Ze hebben ook allemaal geheime boodschappen in Disney films gezet, hè? Ja, ik, uh, ik heb eens gelezen. En uh, niet dat ik alles gelezen... Illuminatie, Illuminatie... Ja, precies, precies. <laughs> ik, ik heb een keer uh, uh, gelezen ergens op internet. Dat, uh, gelezen? Ja, nee, gelezen. Gelezen. Uh, vernomen van... Gelezen, <laughs> lezen. Uh, dat uh, dat uh, Walt Disney, uh, Coca-Cola, uh, Audi en uh, meer bedrijven, ook Heineken, oh. dat iets in verband hebt met uh, satanische sectus. Oh jee, dan moet ik eigenlijk geen video's meer maken. Als jij, als jij uh, van Heineken, uh, zeg maar zo'n zo flesje Heineken hebt, ik mag geen reclame maken, want je hebt ook Grols, dat is ook lekker bier. En oh, uh, Stella dat. Artois voor de Vlaam en Onze. je bekend voor of je bekend ja, voor? Ja, dit is de antichrist. Coca-Cola. <laughs> Kijk wat hier staat. Liefhardt, hé, hey, ja. Jakkus. Hé, Nee, godverdamme. <laughs> en waarom zouden ze dat op een blikje cola zetten, vraag ik me? Nou, dat is schijn om te verkopen, hè. Dat zijn verkoopstunts. Ja. Als er op staat Jaap of, ja. of Jacco of Marcus, dat dan, dan, ook, dan, je dan denk je, hé, hey, dat is mijn naam en dan koop je het. Maar eigenlijk, eigenlijk koop ik alleen maar een colaatje één. Als ik die video tijd cola ga doen, dan ik nooit cola, nooit. Oké, okay, ja, want. Ja. Uh, Weet je wat het is? Ja, eh, dus we... we worden genaaid. Aha, eigenlijk ja. wel. Voor... Oh, we worden in het ootje genomen. We ook... worden voor de gek gehouden. Dat worden ja, we al zien. Weet, weet je wel. Ik denk het wel echt op, Cola. Maar ik... ik... Nu Alleen... dus zal ik jullie eens een nieuwtje vertellen. Hmm. En dat mag iedereen weten, want dit programma is wereldwaard ontvangen. Want ik heb uh, alles op uh, Facebook, ook uh, World uh, Wereldbollet, Bullets, dat iedereen kan lezen. Ik ja, heb mijn lidmaatschap op de Socialistische Partij opgezegd. Dan heb ik het okay. over de Socialistische Partij in Nederland. Want in oh. België hebben ze er ook een. Die heet Spa. Maar dat ja. is weer een heel een andere partij. Dat is een sociaal-democratische partij. En okay. de Partij van de Arbeid in België is weer een communistische partij. In tegenstelling tot Nederlandse Partij van de Arbeid. Dat is een sociaal-democratische partij. En waarom maar had ik je je heb... lidmaatschap opgezet? Oh, Omdat lala. ik... Uh, om de... Nou, dat zal ik je uitleggen. Ik heb, uh, ik heb twee kantjes volgeschreven. Waarom ja. ik mijn lidmaatschap heb opgezegd omdat die problemen hier in Den Haag, met, uh, met die, uh, het begon met ISIS, of I IS heet het tegenwoordig, ah, ja. islamitische staat. En ik uh, ben het niet eens met uh, alle linkse partijen, dus niet alleen de SP, maar ook de rest, uh, dat ze uh, uh, mensen afschilderen die het opnemen voor de joden, voor de christenen, voor de... Uh, niet. Uh, ja, voor de mensen die zich zeg maar zorgen maken, werden afgeschilderd als extreem rechts. Oh. En, uh, en ik vind als jij tegenwoordig voor jezelf opkomt en je loopt met een rood-wit-blauwe vlag, dan word je voor een fascist uit Ben je gewoon een fascist. En ja. zij heeft de groep Mos in Den Haag. Ik ga dit programma ook naar de Mos toe sturen, dat die hem ook kan uh, horen. En uh, we zitten nou op hoeveel minuten? Op 38 minuten, oké, okay, dus zo ga ik dat stukje uh, opsturen naar de mos. Ja. Daar ben ik me ook aangemeld. Die man die is uit de PVV gestapt omdat hij ze te anti-islam vond. Dus die vond gewoon niet alle moslims slecht. Nee. Nou, nee. dat was, is in ieder geval... Uh, uh, kijk, natuurlijk zijn niet alle moslims slecht. Het is een klein groepje van ongeveer circa 15 naar 20 mensen. Die met de vlaggen stonden te zwaaien. En de rest zijn meelopers en je weet meelopers. Ja, dat zijn uh, kinderen die niet eens weten waar het over gaat. Nee. En dat zijn mensen die, die uh, misschien niet eens weten waar het over gaat, maar die, oh, die vinden dat wel spannend. En dan gaan ze meeroepen. En dan komt er een tegendemonstratie en dan zien ze dat als provocatie. Zowel de SP als de Partij van de Arbeid in Den Haag, heb ik het over Den Haag, hè? dus niet over de landelijke politiek. Die zien dat als provocatie. Provocatie, weet je wat ik provocatie vind? Dat je kankerjoden roept. En alle Joden moeten dood. Dat vind ik godverdomme. Uh, dat uh, hele K-woord wil ik sowieso niet horen. Sorry, sorry, neem me niet kwalijk, Jacco. Je hebt gelijk. <laughs> maar ik kan hier zo boos over worden. Ja. Dat toen ik toen denk ik. Nou, is het Ik wil niks meer met die club te maken hebben. Ik ben helemaal niet uh, anti-moslim of anti-dit uh, of dat. Ik, nee. ik respecteer elk geloof. Ook de islam. Ik uh, respecteer elk ras of afkomst. Maar jongens, we moeten het samen doen. We leven met zoveel mensen op de, in Nederland. Met 17 miljoen inwoners. En we moeten het met z'n allen doen. We moeten met z'n allen door één deur. We moeten elkaar niet bestrijden. We moeten elkaar ondersteunen. Zo zie ik het. Ja, maar dat is ook zo. Dat is ja. Ook zo. ja, maar sorry voor uh, Jacco. Sorry. neem me niet kwalijk. Mm. Maar ik had het niet mogen ik zeggen. Helemaal wel ik, uh, hebben ze daar gelaat van. Wat zeg je? In Ermelo hebben ze daar geen last van. Ja, want daar zitten ze niet, hè, die, uh, die linkse radicalen Juist. Ja, daar ja, is alles rustig en iedereen heeft gewoon, doet gewoon zijn eigen dingetje. En de ja. mensen zijn vriendelijk naar elkaar toe. En uh, ja, gelukkig uh, is niet heel Nederland nog ver, ver, vergiftigd met al dat uh, hitserij en zo. Van zowel links als rechts. Want ik vind natuurlijk, ik vind extreem rechts ook niet goed. Uh, nee, ik in nee. alle extreme groeperingen of ze nou links of rechts of religieus zijn ik ik moet niks van extremisme hebben gewoon klaar punt No indeed no no no want dat gaat alleen maar uh, om eigen belang ikke ikke ikke en de rest ken Stikken! precies dat Likken! Gaat... Ja ook dat ja ook dat mensen die proberen met likken zichzelf omhoog te werken dat gebeurt op het werk, het gebeurt in de politiek, het gebeurt in de maatschappij, het gebeurt overal. En maar... niet alleen in Nederland hè? Nee, het is een wereldwijd uh, probleem natuurlijk, denk ja, ik zo. Ja, dat is ook zo. Maar ja, uh, wat jij zegt, ja, we moeten het allemaal gewoon met elkaar uh, doen in deze wereld. Ja, zeker weten. En ja, ik, ik, ik stem, ik heb de laatste keer dat ik gestemd en dat heb ik op de piratenpartij gestemd, want ik denk, nou ja, mm -hmm. die zijn voor privacy en dat vind ik wel een heel goed punt in ieder geval. Maar het is meer een soort proteststem, want ja, de piratenpartij nou, zal... ik, weet, het, ik wordt... weet volgende keer ook niet op wie ik moet stemmen hoor, want ik moet nee, links nee. niet, ik moet rechts niet, nee, maar ik wil nee. wel stemmen, want als ik niet ga stemmen... Alle stemmen, die niet uh, iedereen die niet gestemd het gaat naar de winnaar, hè? naar de partij die de meeste stemmen hebben gehaald. Ja, dat is zo, ja. ja. En vroeger maakten ze je bang, dan dus zeiden ze, ja, als je niet gaat stemmen, gaat je stem naar de communisten. Wat een onzinverhaal is dit. Oh, okay. Dat is nooit geweest, het gaat altijd naar de winnaar. Ja, dus als jij niet stemt, en de, een GroenLinks wint bijvoorbeeld, dan gaat ja. GroenLinks ook jou stemmen. Maar als jij nou gaat stemmen... Bijvoorbeeld dierenpartij, misschien is dat al een oplossing, Jacco. Of uh, Dirk. Kan? Dierenpartij. Kan. Of van nou, Ja, ik ben gek op de dierenpartij. Ja, of op zijn oudere partij, maar niet zijn hele grote, zoals 50 plus, die hebben we gehad, die moeten we niet meer. Nee, nee. nee. nee sinds dat die voorzitter zijn zak heeft gevuld, die oplichter. Volgens mij is Jacco ook wel een beetje weg van. Uh... Van uh, de de, de, leid, de leidster van de dierenpartij, of niet? Nou, ze mag daar wezen hoor. Het is best wel een oh. lekker ding. Ja, dat zijn mijn serieus. Het is ook getrouwd hè, maar anders zou ik er best wel uh, in de speeltuin op de wit mee willen zitten hoor. Echt waar. Oh, ik heb, oh, oh. De, om eerlijk te zijn, ik heb er wel eens gezellig een bakje koffie mee gedaan. Zo. Nou, we zijn jaloers. En ruikt ze lekker, uh, Dirk? Uh, Dirk is uh, bij de koeien. Hoe oh, is hij bij de koeien? Ben jij er dan weer, Jacco? Ja, Jacco zit ja, er. Ik, ik, oh, Dirk uh, is uh, buiten bij de koeien. Oh, die bij de koeien. Die is even uh, de koeien even aan het melken. Eens dus kijken of de koeien tochtig zijn. <laughs> oké. <Okay. laughs> oh mijn god. <laughs> Weet je trouwens, uh, ik, ik heb nog wel een tip voor je. Hè? Weet je trouwens hoe je een, uh, een kip lekker klaar maakt? Uh, aftrekken. Oh ja. nee, een, dat is een vrouwtje natuurlijk. Gaat, vingeren dan. Gewoon met een beetje boter op de wijsvinger. Ja, en dan een kutje. Zo. Wat de hel, wat de hel. Wat zeg, wat zeg je me nu? Of je bedoelt gewoon die kip insmeren ermee. je bedoelt een dode kip die, die geslacht Ik laat het doet. helemaal aan jou over. Oh, ja, ik weet wel hoe ik een kip klaarmaak voordat ik hem ga bakken. Nou, een kip die al klaargemaakt is, als meestal geplukt en geslacht. En dan zie je ja. meer met een kwartje in met boter, en dan gaat hij de oven in. Ja. Of de magnetron, wat je wil. Of ja, lekker, een... lekker. Lekker, lekker, op ze ja. Italiaans he. Ja, dat is shorts Die bodem van Kerpaal. Uh, maak eens wat je daar. <laughs> nou, ik was dus je met uh, Marianne Tiem een keer koffie had gedronken of thee. Dat zei je toch? Nou, vertel er eens wat over dan! <laughs> ja, ja, maar, euh, ik kan er niet zo heel veel over vertellen. Hoe ging dat, uh, Hoe kwam je haar tegen of... Uh, nou, ik, heb heel lang, uh, ik heb heel lang vrijwilligerswerk gedaan voor de dierenbescherming. Oh. En, en toen bestond de Partij voor de Dieren nog niet eens. Oh. En, uh, Maar kwamen er wel eens mensen van het, uh, van het hoofdkantoor, uh, wat in Den Haag zit... Uh, die kwamen wel eens uh, naar Apeldoorn toe om te kijken hoe het rijden en zeilen van het asiel. En ik was toen uh, lid van diverse groepen, waaronder de Huishond en, en de herplaatsingsgroepcontroleurs, uh, uh, die, die geplaatste dieren nog eens een keer gingen opzoeken en zo Ja. Dus, uh, en tijdens een zo'n gesprek, uh, ja, die, zat die daarbij ook. Ah, wat bijzonder. Dus... Ik heb je de handtekening nog gevraagd, of dat niet? <laughs> ja, maar toen was het in feite nog niks bijzonders. Toen, toen was het nee, nog niet bekend, ik, zeg maar. Maak het maar een sapje, joh. Want, want uh, ik, uh, ook, ook al is iemand bekend, ik zou niet zo snel een handtekening. Ik ben niet zo van de handtekeningen persoonlijk. Ik nee. ook niet hoor. Ik heb nee. het één keer gevraagd aan die drummer van de Golden Earring. Oh, oké. Okay, Daar okay. heb ik ooit eens een handtekening van gehad. Ja. En toen keek hij me eerst zo aan, zo. En. Toen pakt hij mijn papiertje aan en hij zet zo zijn handtekenen geeft hem terug. Ik zeg dankjewel. Ja, en, je... en, en dan ging hij weer verder. Maar hij was uh, niet alleen met mij. Hoor. Er waren ook meer mensen die handtekenen. Ik was op mijn werk. bij ja. mijn vorige werkgever. Toen hadden we een feestje op een zaterdag. Ik in 2009 of zo. Weet ik veel. 2005. Ik weet niet meer. Het is een tijdje terug. En toen kwam hij daar optreden. Niet met de earring samen. Want hij ging s'avonds met de earring spelen. En uh, oh. toen uh, waren er ook collega's die een muziekinstrument bespeelden en dan hadden ze een bandje samengevormd. Samen met hem. En oh, uh, gaat... ja, toen een gegeven moment, uh, ging die handtekening uitdelen. Denk, kom, lekker. Ik... ik ben hem kwijtgeraakt op de een of andere manier. Ik heb één maar, keer uh, ik heb, ik heb één ja? keer heb ik mijn handtekening uitgedeeld. Dat was onlangs toen, uh, toen ik de 500 abonnees had gehaald. Mm -hmm. ik had een giveaway gegeven. Ik had een Smoothies boek uh, aan iemand aan een winnaar gegeven die zou raden hoe lang ik ben. Ja? En die vroeg of ik mijn handtekening erbij wilde zetten. Dus dat is de eerste keer dat ik mijn handtekening heb gegeven. dat iemand ernaar vroeg. Oké, okay, nou ja, dat ja, is wel yes, leuk. Ja. Dus ja. Misschien hebt u daar later nog wat aan. stel dat je wereldberoemd wordt. Dan is je handtekening ja. heel wat waard hoor. Wereldberoemd zal wel niet, maar. Ja. Ik, ik, kijk, weet je, ik vind, ik vind het wel grappig. Want ik ge, Kijk, mij boeit het niet zoveel. Maar ik vind het wel grappig dat iemand dat heeft gevraagd. En blijkbaar uh, vond iemand het echt. Uh, ...leuk als ik mijn handtekening erbij zou zetten. Mm -hmm. Dus ja, ik heb dat gedaan en, uh, en ik heb zoiets van... ...ja, voor mij is het gewoon even een krabbeltje, maar misschien vindt hij dat gewoon fantastisch. Dan kan hij dat zijn vrienden op school laten zien. Kijk, ik heb een handtekening van Marcus Vloss, weet je wel? Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. ja. Maar ik, ik heb laatst een keer een jongen op Facebook die zei... ...ja, mijn hele klas, die kent jou. Mijn hele klas... Leuk man, dus ze zijn ja. allemaal jouw filmpjes aan het bekijken op internet. Ja, ja blijkbaar. Jij zijn, zijn nou, vooral... hebt wel veel volgers, hè? iets van vijf, ruim 500. Toch? Nee, ik, ik, bijna 700 abonnees. Zo dan. Ja, ja. En, en, en, en je gaat en, langzaam, ja. naar duizend. langzaam naar de 1000. Langzaam naar de 1000, ja. Ik heb op Facebook op dit moment 58 uh, vrienden. Sommige ah, ja. zijn alleen maar volgers, maar dat maakt mij niet uit. Nee. Ik nee. kijk wel even wie het is natuurlijk. En, uh, die wil natuurlijk niet uh, door uh, mensen gevolgd worden die maar kapot willen maken. Je moet die pleur ik eraf. Nee, maar aan de andere kant vind ik het wel leuk als mensen me volgen. He? Zolang ja. ze er geen uh, vervelende dingen mee gaan doen, weet je ja, ik, ik, dus. heb nog nooit, ik heb nog nooit zoveel vrienden op Facebook gehad als nu. Want er zijn heel veel mensen ook van YouTube die, die mij uh, volgen, die laat ik gewoon toe. Uh, mm -hmm. Mits ze zich uh, wel een beetje normaal doen. Als ze raar gaan ja, doen. Je kan zo makkelijk weer, hè, die pestkoppen, zeg maar. Want. Ja. Ik zet ik zet kan je blokkeren gewoon. Ja, en ik zet hun altijd al meteen op kennissen. Dan kunnen ze niet alles van mijn profiel zien. Ja, oké. Okay. Ja. Oh, hé hey, dat is niet eens een gek idee eigenlijk. Ja, ja dat is heel, heel slim. Dat kun je zelf ja, goede, ja. Goede, vrienden, goede vrienden kunnen bijvoorbeeld mijn vriendenlijst zien en dat soort dingen. Oké. Okay. En kennissen, kennissen kunnen weer wat minder zien. Maar uh, ik heb nu dus 207 vrienden op Facebook. Oké, okay, leuk man. Ja. En ik heb, ik heb nog nooit, het maximale was ooit uh, de 160. Ja. En toen had ik het 30 verwijderd, waar ik helemaal niks meer had, en nu ben ik van 130 naar 207 gegaan. Zo dan, leuk ja. man. Ja, dat is wel heel leuk. Maar dat weet wel... je, het is, jaar komt ook leuk over, weet je. Je, je hebt een goede babbel. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, ze, iedereen wil jou hebben bij Ridder Radio, bij, bij de ja. publieke omroep willen ze jou zelfs. Uh, nou, hè? nou niet overdrijven, ja, niet overdrijven. Oh. Nou, de publieke jij omroep. Jij was van een heel geweest, niet zo lang geleden. Uh, nou, dat was dat ik, ik heb een auditie gedaan. Een, O, oh die... ja, ja. Hollands for Talent. Uh, ik was helaas alleen niet door, maar ja, had ik zelf ja, wel goed. aanzien. Ja, dat ja maar goed, het is toch leuk dat je mee mocht doen, toch? Leuke ervaring, dat... ja. ja. ja. En, Heel en, en, uh, en, en op de radio wil ik inderdaad wel een eigen programma gaan doen. Waarschijnlijk dan op de donderdagavond uh, voor Daan en Herman, dus tussen tien en elf. Oké, okay, ja, dat was wel een mooi tijdstip natuurlijk. Ja, ook en de mensen die, die want de meeste op donderdagavond is een vaarkoopavond. Sommige ja. steden is het op vrijdag, maar in Den is het op donderdag. Hier is vrijdag, hier is het vrijdag. En hier is het vrijdag, oké. Okay. Nou, ja. bij ons is het dan op donderdag. En de mensen die kunnen dan na hun boodschappen doen, toch nog fijn genieten van Marcus Italo. Oftewel Marcus Vlogs, toch? Ja, ja, ja. ja het is, um, nou, nou, nou moet het nog eventjes uh, doorgesproken worden. En wanneer, wanneer ik ga beginnen. Maar het lijkt me wel heel leuk. Ik vind het ja. ook leuk om dan... ...jullie erbij te betrekken als gast, bijvoorbeeld Jacco heb ik al een paar keer laat. ...want ik heb voor Sunset een paar keer ingevallen, hè, laatst. Ja, dat weet ik ja, maar ik heb, de laatste keer heb ik helaas niet geluisterd, want ja, ik was met andere dingetjes bezig... Ja, en toen, een... ...en toen was het al afgelopen en toen denk ik, oh, Marcus komt op de radio, shit. Er ja, was, was een speciale uitzending, uh, ter nagedachtenis aan Robin Williams. Oké. Okay. Ik heb uh, muziek gedraaid uit zijn geboortejaar. Ja? En ik heb af en toe wat fragmenten van hem laten horen, van stand-up comedy en uit films. Oké. Okay. Dus uh, ik, heb er, ik heb er een speciale uitzending van gemaakt. Maar uh, zelf... In de Bijrider Radio? Ja. Ja. Oké, okay, ja, hartstikke leuk man. Ja, ik vond het een geinig acteur hoor. Want ik, ja, had, ik Weet je ja. nog dat liedje van... Uh, uh, Don't worry, be happy? Don't worry, be happy. Daar speelt hij ook in dit videoclipje mee. Oh. En, uh, en daar zit er nog eentje met een hoge hoed en een jacket aan. En die, die heeft een hele aparte gelaatstrekker, die man. En dan lacht hij zo en dan heeft hij een hele rare, vreemde smuil. Maar die ja. hebben ze eruit geknipt. Want die video die ik op internet heb gevonden, die heb ik toen online gezet op mijn Facebook. Zie ik dat niet. Ik denk, hé, hey, ze hebben hem weggeknipt. Oh. En ik denk, waarom nou? En ik vond het wel want Ik kan me goed herinneren Copyright. dat het, dat het op televisie was. Ja, dat zou ook kunnen. Copyright, ja. Inderdaad, Jacco. Eén keer in dezelfde tijd en... Let, ...let maar op, ik weet niet of je het gehoord... ...of je dat... ...maar mm -hmm. weet weten, denk ik wel... Uh, YouTube heeft ook een tijd geleden... ...Twitch gekocht... Ja... En uh, ...daar is uh, zowel vanuit de... ...Twitch community als vanuit de Amerikaanse YouTube... ...community ontzettend veel... ...over gemopperd en gescholden... ...let maar op dat YouTube doet... ...nu nog... ...vrij relaxed over copyright. Mm -hmm. Af en toe, dan hebben ze weer eens een keer zo'n ronde en dan knallen ze alles eraf, zeg maar. Ja. Maar die, die grote bedrijven, zoals Disney en Time Warner ja, en Universal en noem maar op, weet uh, je wel... Die, die, ...die gaan steeds meer en meer de druk uh, opvoeren ja, dat op is YouTube. Liefant. Dat is heel irritant, ja. Maar ik hoor niet goed, jongens. Uh, ik wil echt klotsen, ja, hoor. Moet je even... Ik walg van dat soort bedrijven, oh, weet je dat? Niet omdat het Amerikaans is, maar gewoon omdat het stelletjes smerige ja. uh, uh, uh, zakkenvullers zijn. Die, die ja. over de ruggen van andere mensen ja. uh, uh, heel veel geld verdienen. Dan nou, maak jij bijvoorbeeld een leuk filmpje, bijvoorbeeld, hè? Zoals uh, Marcus en Jacco en, en uh, ik soms. Ja. En dan uh, heb ik er niks meer over te vertellen, omdat ik het op YouTube zet. Ja. En dan kunnen ze er alles mee doen, maar als ik het bij archive.org doe. Ja. Dan mag ik er wel mee doen wat ik wil, want dat is van mij. En dan kan ik, kan ik, ik zeggen, je mag het delen, je mag het bewerken, ja of nee. Dan mag ik je zelf vertellen... over beslissen. Ja, vertel. Ik zal je ook vertellen, dat, dat ik heb laatst ook een waarschuwing gekregen op een strijk, zo heet dat, op YouTube. Ja? Uh, omdat ik, uh, ik wilde een, een, uh, een bijzondere, bijzondere video maken, films van vroeger. Oh. En dan wilde ik het over een favoriete film van mij hebben van vroeger, met een scène uit die film. Mm -hmm. en dat Oeh, was... ja was uit de film IT. En het was een Warner Brothers film natuurlijk. Ja. En het probleem is... hij werd wereldwijd geblokkeerd. En ik kreeg meteen een, een waarschuwing van... je, je kan voorlopig geen inkomsten meer genereren. Oh? Ja, dus mijn inkomsten genereren is uitgeschakeld. En zoveel is dat niet toch? Nee, het, nee. nee gelukkig, gelukkig niet. Maar het is wel heel vervelend. Want er staat dat het een half jaar kan duren... voordat het weer wordt ingeschakeld. Maar er staat wel dat die waarschuwing volgende maand... Uh, 9 september verloopt. Hm. Dus ik denk, ik denk dat ze me gematst hebben. Want ik had al een waarschuwing. Die zou vandaag vervallen. En net daarvoor krijg ik weer een waarschuwing. Ja, dat is wel zuur. Ja, maar, maar ik vind het wel opvallend. Dat ze net vlak daarvoor jou weer... Ja, volgens mij moeten ze je gaan hebben. Want weet je ja, wat het ja, is? Dat, dat ik denk de... ja. bepaalde mensen te, een beetje te populair worden. Ja. Kijk, ik met mijn uh, uh, handjevol, uh, volgers. Op, op Facebook heb ik het. Nee, ik heb het niet over Facebook. Over YouTube heb ik misschien een handjevol volgers. Ja, ja. En, en op mij zullen ze niet zo letten. Maar zoals bij jou bijvoorbeeld. Ja, ah, de echte grote gebruikers pakken ze ook niet aan, hè. Ja, maar dat zijn de mensen die geld ja, hebben. Daar, daar, daar, daar, daar, daar kijken ze dus ook wel link uit, hè. Want als je kijkt bijvoorbeeld, ik volg zeg maar uh, Boogie. Mm -hmm. En Boogie die heeft een, uh, een YouTube kanaal en een Twitch kanaal waarin hij uh, allerlei dingen bespreekt. Uh, waaronder uh, uh, uh, hoe heet dat, Magic, uh, kaartspel en En PC-software windows, uh, dat soort dingen. En mm -hmm. eh, uh, maar die heeft gewoon uh, 2 miljoen volgers. Zo dan. Nou, daar, daar, daar kijken ze echt wel mee uit hoor. Dan, uh, want als je daarmee gaat drukken, jongen, nou echt. Ja. Die, dan, die pak je links en rechts terug, echt, want die opent gewoon weer een nieuw videokanaal. Oh. En dan komt die, en je ziet het ook hoor, en je ziet het bijvoorbeeld ook op Twitter, dat, zeg maar, um, als jij bijvoorbeeld heel veel kritiek, en er, was in, er is een heel beroemd Nederlands Twitter account, bottehond. Hm, mm. oké. Okay. En uh, dat kanaal is al tien keer opgedoekt op Twitter, en dan is ook al weer tien keer teruggekomen, mm. omdat je te veel kritiek hebt op de Nederlandse overheid. Ja. Zeg maar, en dan de overheid gooit het dit op smaat en laster en dan la die laat Twitter dat kanaal verwijderen we ja. ja. Ga gaan een nieuwe ja. account maken en dan komt twee. gewoon weer een nieuwe account ja. uh, komt gewoon weer voor terug zeg maar precies ja, alleen het probleem bij mij is dat ik, dat ik nog niet zo bekend ben dat ik dat al kan bereiken want ik heb al een, ik heb al een, ik heb een tweede account een uh, Marcus Floss 2 maar die heeft nu uh, bijna 50 abonnees oké okay, dat is wel wat maar dat is natuurlijk niet uh, de bijna 700 die ik op mijn eerste kanaal heb natuurlijk. Ja ja. Het kan, nee, wel... gaan... het kan wel zijn als mijn eerste kanaal, als er echt iets... Het gaat niet mis want vanaf nu moet alles gewoon goed komen. Maar mocht het helemaal misgaan, dan kan het wel zijn dat, dat mensen me wel weer kunnen vinden op mijn tweede kanaal natuurlijk. Mm -hmm. Dat wel, dat wel. Maar ja. ja. Ik hoop uh, dat als die waarschuwing vervalt volgende maand 9 september... ...dat ik dan alles weer op groen staat, dan kan ik langere video's weer uploaden... Mm. ...en ik kan ook livestreamen, want dat, dat kon ik al die tijd ook niet. Maar ja, weet dat. je wat het is? Ik zou ik je wat vragen, Marcus. Ik heb even technisch gesproken over YouTube. Wat is ja. het langste filmpje wat je erop kan plaatsen? Want ik heb gehoord 15 minuten. Vroeger was het gelukkig 10 minuten of zo. 15 minuten, ja. ja, ja. Maar het ligt er ligt nou gebruik voor gebruiker je bent. Ja oké, maar, okay. kan, je, je maar kan... het legt er ook aan denk ik hoeveel MB je gebruikt, want als jij een, een HD kwaliteits filmpje erop zet, kost het natuurlijk heel veel MB. Ja, ja, maar dat maakt niet uit, want YouTube um, die kan tot 20 gigabyte of 30 gigabyte uh, verwerken, ja. alleen uh, als jij uh, 15 minuten is standaard, maar je kan heel makkelijk, kun jij uh, je, je telefoonnummer als verificatie gebruiken en dan krijg je een code opgestuurd op je mobiel. Ja. Als je die dan invoert op YouTube, dan kun je gewoon langere video's uploaden. Dat kan iedereen, dat kan iedereen. Okay, ja, want je okay. ziet wel mensen echt maken van twee uur. Ja, dus iedereen, iedereen kan dat doen, jij ook, uh, ja. Oké, okay, want dan zou ik bijvoorbeeld mijn radioprogramma op YouTube kunnen plaatsen. Zonder ja. beeld dan weliswaar, maar dan doe ik er een plaatje op ofzo. Zoals wat jullie nu zien ja. via Zolang uh, je maar heel website. duidelijk maakt dat je de muziek via Creative Commons, zeg wel, dat moet je dan wel in de ja, want. Uh, want Noem... Ja, klopt. Want... Ja, met artiesten en titels. Ja, dat klopt, want dat doe ik ook, hè. Alleen ja, ik heb wel eens een, een non-stop programma gehad. maar Dan hoor je de titels en de artiesten niet. En toen heb ik op de, de website uh, waar ik ze op plaats, heb ik toen erbij vermeld dat het muziek is. Allemaal van jamendo.com. Misschien is dat genoeg, dat weet ik niet. Maar een uh, uh, ja. nou, link naar de website gewoon en uh, okay. muziek onder Creative Commons en het is ja. daar een daar te vinden en dan een link naar de website. Dat, uh... Want ik, had uiters, maar... ja, ik heb uiterst uh, een keer uh, wat, wat websites, uh, ja, ik vond nog een oud mailtje. En er stonden al die uh, rechtenvrije websites waar uh, muziek uh, zonder rechten, althans er zitten wel rechten op, maar onder voorwaarden. Dat je het wel mag verspreiden, maar geen geld dan mag verdienen, of niet mag bewerken of zo. En dan, dan, ja, daarvoor heb ik ook die uitzending die ik maak. jullie weten, die zet ik dan weer online. En dan kunnen jullie op uh, Eurosaradia.tk onder. Het gaat regenen hier, het uh, gaat echt keihard regenen. Oké, okay. ja, hier heb het net ook uh, voor de uitzending nog flink geregend. En dan uh, was het na 10 minuten alweer voorbij. En ineens zijn de straten weer droog. Heel raar in de wind. Ja, ik hoor het. Zo het onweer bij jou. Het onweer, onweer. Ja, lekker onweer. Oh jij, nou daar hebben wij geen last van, want bij ons komt alles uit het westen. Al de rotzooi, zeg maar, om het maar even gezegd. Excuse, excuse, weet ik hoe ik het zeggen moet. Maar alle rommel komt uit het westen. Dus het... Oh, dat, dat krijgen jullie bij die wij net gehad. Maar, maar wij hebben geen onweer gehad vandaag. Nee, Ik zit ook in het westen, ja, wel een beetje noordelijk. Maar... Ja, oké. Okay, maar... Ik zit in West-Friesland, zo noemen ze dat hier, West-Friesland. Ja, dat klopt. West-Friesland. Ja. Dus, West dus jij bent een echte Fries, zei je, Marcus? Nou, nee, daar wil ik niet mee vergeleken worden, ja. Waarom dan niet? Want je nee. komt toch uit West-Friesland? Ja, maar dan ben ik niet een echte Fries natuurlijk, hè? Ik zou trots zijn erop als ik Fries was. Anders zou ik het over scoetjesile moeten hebben zo. Ja, <laughs> ik heb, maar... uh, ik heb, uh, ik heb uh, mijn opa en oma en de, alles aan die familiekant komt uit Friesland. Ah ja, ja. Dus we hebben nog een Fries onder ons midden. Zou kaarkens even. Nou, maar ik ben, ik ben natuurlijk ook half Italiaan. Hè, dus ik ben een hele Ja, Oké, bezog... maar goed. Ben... Zonder eigenlijk. Maar, maar weet je, dus ze hebben uit eens een keer onderzoek gedaan uh, naar de Friese bevolking, naar de, naar de. de hoe noemen ze dat ook weer? Die. Uh, die DNA-testen en zo. Ja. Het blijkt dat de heleboel Friesen. hebben een Turkse achtergrond. Oh? Ja. Oh. Oh. Want het schijnt dat ze vroeger handel dreven met de Turken. heel lang geleden. Ja. En uh, ja. En je weet hoe dat gaat, hè. Mensen connecties met elkaar hebben. ta ta ta ta ta. En dan. Uh, oh, het, zou, het zou kunnen, ja. Het zou kunnen. Ze, ze hebben allemaal, tenminste. de heleboel Friesen hebben een. Uh, een Turkse, Turkse DNA in zich dus uh, ja, daar hebben we het wel over de raszuivere Nederlander maar die, die heeft nooit bestaan trouwens maar we zijn eigenlijk... Ik, mag het ik zeg het heel voorzichtig eigenlijk zijn we Duitsers oh nee vandaar, zijn... vandaar ook ben ik van Want Vroeger. In... ja ook dat maar het zit namelijk zo onder Karel de Grote Nederland bestond toen nog niet. We waren, we, Nederland bestond uit allerlei gewesten. Ja? ja. En dat viel onder het Duitse Romaanse Rijk, onder Karel de Grote, zo'n duizend jaar geleden. Duizend, oh. achthonderd jaar geleden. Het Germaanse Rijk dus. Ja, daar waren wij vroeger een onderdeel van. Het ja. was heel ja. groot, heel echt ontzettend machtig ook. Eigen, eigenlijk stammen we af van de Romeinen, ja. <laughs> deels wel, ja. Deels, ja, deels. Maar, maar er bestaat geen uh, Nederlandse ras. Dat bestaat gewoon niet. Nee, Want uh, Europa, zoals jullie weten, bestond uit allerlei stammen. Je had de Kelten, je had de, de, de Angelsaksen, je had de Saxen, je had de Romeinen, je had de Franken. Daar zijn wij allemaal een mix van. Dus... Je, zou wel, je zou wel kunnen zeggen dat wij... Dat, er, dat het Nederlands. Uh, We zijn multicultureel eigenlijk. Eigenlijk wel. Want als ja. niet, dat jij zegt als een DNA-stam af van Julius Caesar en uh, dat Wat soort. Andere. Want dat als je ken kijkt. Ik zei een... Mijn zoon, mijn zoon, ho, ho! Natuurlijk, u weet wel, zoals de beroemde YouTube Dominee ons ook al heeft uitgelegd, ja, wij stammen allemaal af van Adam en Eva. Dat weten jullie toch? Jawel. Hebben jullie jullie vroeger jullie bijbeltjes niet gelezen? Ja, ja maar wacht even, van Adam en Eva, is daar wel onomstotelijk on is, is on bewijs van dat ze hun bestaan nee. hebben? Nee, kijk, ze hebben ja, wel... Ja, want het staat in het grote boek, ja ja, de fabeltjeskrant. Maar, maar, ze... maar ik, moet jullie moet even, ik moet even uh, wat op zeggen, Eva was niet de eerste, dat was Lilith. Lilith was de eerste vrouw en nou, en dan hebben ze pas, het is nog op televisie geweest, ontdekt dat het verhaal van Adam en Eva met die appel, dat dat niet waar is. Ja, want... Want ze hebben oude geschriften gevonden van, ja. uh, van heel lang geleden uit Zo. Persië, Hele, in kleitabletten, dat hebben ze vertaald. Dat bleek dat, dat, uh, dat die vrouw, die was juist heel goed voor Adam, die Lilith dan, uh. het was niet Eva. Uh, uh, zal ik, zal ik klappen? Ja, het geheim verklappen? Ja, verdoe het is. De hele Bijbel is niet waar. Nou, uh, ik zal zeggen, het is gemanipuleerd door de mens. We, weet je wat raar is? Ik zat ja? laatst uh, Jullie kennen waarschijnlijk George Carlin wel. Uh, nee, nooit van ami. gehoord. Oh, nee. nou, uh, ik denk dat jullie hem ontzettend leuk zullen vinden. Amerikaanse komiek, oude man, leeft helaas niet meer. Nou? Is dat een latere leeftijd komiek geworden. Het liep altijd voornamelijk de kanker op de regering en alles en zo, maar echt wel een gestudeerd iemand ook hè, iemand ja. met een ja. En die vertelde tijdens een van zijn stand-up shows vertelde die, de, die is even een stukje serieus, ze vertelde hij van, eigenlijk hij zegt, dat hele dat hele lul van, van Adam en Eva. Adam en Eva kregen twee zonen. Ja. ja. Die zonen, die gingen op een gegeven moment uit het par. Maar Adam en Eva waren volgens de Bijbel volgens, hè? laten we dat even dat ja, ze waren eruit geschopt. Dat ja. waren de eerste twee mensen. Ja? Ja. Dat was Adam uit Aardham kwam Eva. Dat, dat waren de eerste twee mensen. Meer dan dat was ze niet. Nee, dat klopt. Die maar. kregen twee zonen. Ja. ja. En die trouwden. een van hen trouwde, trouwde dat... met, met zijn eigen zus en die heette de Ada. En waar komt Ada dan vandaan? Want dat weet ik ook. Het, het hele raar verhaal is, die twee broers die kregen ruzie. Eén ervan ging al vrij vlot weg. En er staat verder dan in de Bijbel. En uh, die, ging, uh, die ging weg. En die trouwde, van, uh, die trouwde in een ver volk in. Hoe kan dat? Ik zou jou vertellen. Mijn moeder nee. heeft eens een korte nee. Bijbel. Luister eens Jacco. Mijn moeder heeft ooit eens in de jaren 80 een korte Bijbelstudie gedaan. Maar weet je dat er twee verschillende uh, versies zijn van Adam en Eva. In de Bijbel staat het zelfs. Want er waren reuzen op aarde, werd er geschreven in het tweede oh ja. deel. Oh, de waar komen die reuzen dan vandaan? Er waren al waarschijnlijk al veel eerder mensen... ...als Adam en Eva, waarschijnlijk, volgens de wetenschap dan. hè? Die reuzen, dat zijn de Nephilim. Hè? En het gekke is dat die orthodoxe christenen... ...die geloven niet in de wetenschap, want die zeggen... ...dat is tegen de Bijbel uh, in. Dus die moeten er niks van weten, maar in de Bijbel staat ook... ...onderzoek, maar behoud alle goede dingen... Dus jongens, waar hebben we het over? Dus zoek nou. alle dingen, maar behoud het goede. Nou, mooiere term kan je niet verzinnen, toch? Ja, er werd, er werd ook... Uh, kennen jullie Bram Vermeulen nog? Ja. Ja, dat was, een, dat was een dichter, maar ook een zanger. Maar ook, hij had heel veel theorieën. Klaar? En op een gegeven moment had uh, Bram Vermeulen een uitzending gemaakt. Dat heet In Den Beginnen. Ja. En daarin vertelt hij dat in de, op de kleitablet... Kle, de oudste kleitabletten in spijkerschrift is geschreven... Ja. dat wij afstammen van de Anunnaki... En wel eens iets van gehoord, want het klinkt wel bekend, Anunnaki. Mm. Maar ga door, Marcus, het klinkt ja, de interessant. Adonaki, de Anunnaki, dat schijnt dan een uh, buitenaardse ras geweest te mm. zijn, die misschien nog steeds ergens rond hangt, weet ik niet. Maar die komen dus van de die planeet Niburu, van de Ja, rode... ja dat zou ik net. Ook, om... ook, ook wel planeet X, ook wel planeet X genoemd Ja, maar die schijnt, uh, steeds dichter bij ons, bij NASA, want dat heb ik ja. ook weer op internet ontdekt. Ja. Dat is een soort, uh, in de ver, een soort ster, en die komt steeds dichterbij, en die wordt steeds ja. groter. Wij zullen het misschien niet meer meemaken. Is het is een oranje of rode planeet? Ja, een... die komt, er... en die komt om de zoveel duizenden jaren terug. Ja. Want ja. de Egyptenaren schijnen hun kennis, de oude Egyptenaren dan, hun, hun kennis toen hebben opgedaan bij die uh, Rubu, of weet ik hoe dat heet, wat, uh, die planeet. Ja. Want de mensen waren, dat waren ook reuzen. Hè? Want de de Bijbel spreekt al over reuzen, maar dat maar waren wortels. ook gigantisch grote uh, wezens, zeg maar. Maar wat dus beweerd wordt, is dus dat die Anunnaki, dus van die rode planeet, ja. dat die ons op deze aarde hebben gezet, omdat hun eigen planeet een beetje op zijn einde liep. Hmm. En, uh, en nu uh, schijnt het inderdaad uh, dat ze over een tijdje weer deze kant op. En er zijn dan theorieën dat ze dan weer hier komen op de aarde om alles over te nemen. Maar ja, dat gaat, gaat wel heel ver natuurlijk. Ja, maar ja, al, kijk, al, het legt eraan op wat voor manier dat gaat. Kijk, hm. uh, stel, tenminste, ik, ik verzin maar, hè. het komt maar in mijn hoofd. Hè. Ik zeg niet dat het waar is. Ja. Maar stel voor die gasten die komen op, hier op, uh, op aarde terug. En dan zien ze wat hebben die daar hier een, een, toch een zoo'sje van gemaakt, de oorlog hier, honger daar, in ja. dat deel van de wereld, daar in het noorden, dan zijn ze steenrijk, we pikken het niet, we gaan ja. die, uh, die Amerikanen en die Europeanen en die Russen en die een lesje leren, nou, en dan ja. houden ze alleen de mensen uit Afrika, de derde die het rot, he rot hebben, ja. die houden ze en de rest roeien ze uit, dat denk ik, tenminste is mijn mij... theorie, hoor. Volgens mij zijn dat uh, dus die Anunnaki, dat, dus dat zijn dus die reuzen dus. Ja, en in de Bijbel wordt er ook over gesproken, dat er reuzen waren op aarde. En een ja. reus is niet iemand van twee meter, nee, die is echt drie, vier meter hoog. Hè? Maar nou is alleen natuurlijk de, de essentiële vraag blijft, ja. hoe hebben zij de mensen dan gecreëerd en op deze aarde gezet? Nou, dat zijn misschien... Uh, uh, uh, Soortgenoten of ofzo. Wij zijn misschien hybrides van Wat? hun afkomst. Dat zou kunnen, maar ik heb, heb ook gezien... Uh, hebben jullie toevallig van de week uh, een van mijn Facebook-updates gezien waarin aan een kind de Bijbel werd uitgelegd? Uh, nee, nee, die heb ik niet gezien helaas, nee. sorry. Nou, ik weet niet of ik het dan uitgeflikken, maar ik zal eens proberen hem op te zoeken. Praat jullie maar verder, dan zal ik proberen hem op te zoeken en dan zal ik het eens voorlezen. Ja, is goed. Ja. gaan ja, proberen ga op te zoeken. Het maar, zijn Maar, ik heb Emma Marcus, ik heb foto's gezien van uh, skeletten. Ik weet niet of het allemaal onzin is of dat het waar is. Dat weet ik niet. Dat zeg ik er wel even bij. Ja, ja. Maar het wil niet zeggen dat alles, alles waar is natuurlijk. Want dat weten we gewoon niet. Zelfs de wetenschap die zit nog achter hun oren te krabben. Mm -hmm. Maar ze hebben skeletten gevonden van die reuzen. En die hadden een. Uh, uh, nou, laten we zeggen, je, je weet hoe een farao eruit ziet, met zo'n helm op, zo'n, oh ja, zo ja. en dat loopt in een punt uit. En wat bleken die mensen, die reuzen, zeg maar, van Nibiru, die hadden een, een, een, een groot achterhoofd, die liep uit in een, in een punt. Oh ja, dat ging zo, hè? Zo, Juist. Ja. ja, klopt. En wij ja. hebben dat niet. Nee. En, en het schijnt uh, dat die mensen hebben dan zeg maar goddelijke hebben. en oh. wij niet, alhoewel... Waar je wel heel veel, heel veel kunnen, de mensen zijn heel veel dingen in staat, we kunnen zelfs een maanlander op de maan plaatsen. Nou, ja. nou is dat, dat filmpje wat je op televisie ziet, is in de studio opgenomen. Ja oké. Okay. Ja, dat is bewezen, want je ziet de ja. schaduw van de camera's op de achtergrond. Ja. Maar ze zijn wel echt op de maan geweest. Dat is Dan nou, je ja. ziet, en je ziet een vlag wapperen waar geen wind is. Ja, ja. dat klopt dat ook niet. Hé hey, hey, jongens. Nee, dat... uh... Ja? Ik, ik heb een stukje gevonden, ik, het, ik, het, het lees, stukje, ik wou het jullie eigenlijk graag even voorlezen. Lees maar voor. En het gaat, uh, het gaat eigenlijk de, de, de vraag van, een, van, een, uh, van een, uh, een, een kind aan zijn ouders, zeg maar. Het is een, uh, gewoon een waar verhaal zeg maar. Waarom uh, dat, dat kind niet naar de school gaat dat met de Bijbel uh, werkt, zeg maar. Dus niet naar een christelijke school. De okay. kind vragen dus van, nou, papa, mama, waarom ga ik niet naar de school met de bijbel? En, um, dus, ouders, waarom ga ik daar niet heen? De ouders zeggen dus van, um, nou, uh, wij geloven niet in God, we laten jou daar vrij in. Daarom sturen we je naar een vrije school. En dan kun je later zelf bepalen wat je wil. En dan zegt dat kind dus van, nou, oké, okay. mama, hoe weet je nou of God niet bestaat? En dan zeggen we, uh, de moeder zegt, kijk. God is een verzinsel uit de tijd dat er nog geen wetenschap was. Mensen wisten niet bijvoorbeeld waar de bliksem vandaan kwam. Ze begrepen niet waarom de dingen gebeurden. En dus creëerden ze en was er behoefte voor een denkbeeldig figuur. Een man met een baard op de wolk, zeg maar eventjes, die alle touwtjes in handen heeft. Hadden ze niets te eten, dan kwam dat door God. Hadden ze wel te eten, kwam dat ook door God. Op die manier was het vrij gemakkelijk leven. Je hoefde je hoofd niet te breken over de vraag... Waarom er wel of niet zo is. Dat was gewoon de wil van die vent op de wolk. Nu is dat niet meer nodig. Alles is bijna al door wetenschap uitgelegd of zal uitgelegd worden. Je krijgt namelijk geen kind door God, maar van een potje vrijen. Als het regent, komt dat door te veel water in de wolken en niet door God. Op die wolk kan trouwens niemand zitten, ook geen kerel met een baard. Als je, je doodgaat, kunnen dokters jou precies vertellen waarom. Dus roepen dat het je tijd was omdat God zo graag bij zich wil hebben en in zijn hemelse rijk is onzin. Je bent versleten of je bent ziek geworden. Daarom ga je dood. Soms ben je gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plek en rijdt er een tram over je heen. Daar heeft de almachtige ook niets mee te maken. Het is een kwestie van ongeluk of niet goed uitkijken. Of gewoon op de verkeerde tijd, op de verkeerde plek. Is het ook niet vreemd dat juist de hele arme mensen zo fanatiek in God geloven? Mensen die nauwelijks iets hebben of ziek zijn, bidden zich de hele dag het Terwijl rijke mensen die rustig hun kavia's zitten te eten, geen ene moer geven om die kerel die de aarde in zes dagen in elkaar boetseerde. Nee, rijke mensen geloven niet. Terwijl zij nou net toch blij zou moeten zijn met de steun die ze dan schijnbaar van die hier zouden krijgen. Het zijn juist de arm, alle armste verschoppelingen van de aarde die achter dit sprookje aanlopen. En weet je waarom? Hoop. God staat voor hoop. Hoop ja. op iets beters, Op wetenschap. Allemaal leuk en aardig. Maar je kunt op je knietjes aan, de bed, aan je bedrand zitten totdat je helemaal bond en blauw bent. Meneertje Koekenpeertje zal niets voor je doen. Waarom? Omdat hij niet bestaat. Het is een verzinsel, net als zuske en wiske. En die helpen jou ook niet in zware tijden. En die zorgen ook niet dat jij het eten hebt. Daar moet papa en mama voor hard voor werken om jou aan het eten te houden. Dus weet je zeker dat God niet bestaat, pap? Nee, zeker weten er door niemand wat, maar gezonde twijfel lijkt me goed. Nou, ik zou je zeggen, daar sta ik duizend procent achter. Ja? Ja, ik ook, ik ook. Duizend procent. Ja. Ja, be beter kan je het eigenlijk niet uh, zeggen, eigenlijk ook. Dat ja, ja. Dat is heel goed verwoord. Ja. Ja, ik, ja. ja. ik denk ik heel heel heel Je heel natuurlijk heel heel heel die heel heel die heel heel Die die blijven heel die heb je altijd." Ja, heel maar ja, maar ja goed, dan moet, is iedereen Ik vind moet heel eng. Mm -hmm. ik vind, uh, mensen die heel het geloven, vind ik heel heel vind vind heel heel heel fanatiek vind vind heel heel heel want dit nou, ja inderdaad uh, Jacco, wat jij uh, daar zegt, ja, ja, je hebt mensen... Ik je geloof en je mag geloven, maar ik vind... Het uh, moet je eigen hou, keuze zijn. Hou gezonder twijfel. Want, want dit verhaal dus, wat jij vertelt, dat klinkt voor ons natuurlijk heel logisch, maar voor mensen die heel erg geloven, die zullen nooit het, van dit verhaal aannemen. Dat je nee, überhaupt nee. niet eens naar luisteren denk Ja, net wat Jacco zegt, is heel eng. He. Je hebt mensen die zijn, uh, gewoon die geloven in God, he. het maakt niet uit ja. welk voor het geloof het is. Maar die geloven in God en uh, die hopen dan aan, aan het eind van hun leven dat ze goed terechtkomen in de hemel. En, uh, en, en uh, er zijn ook wel uh, uh, religieuze groeperingen uh, die, die echt goed, goed zijn voor de mensen. Die zijn er ook. Maar je hebt ook groeperingen die zijn heel extremistisch en het maakt niet uit van welke kleur of wat van geloof ze zijn. Die zijn gewoon gevaarlijk. Voor de hele maatschappij. En wie zijn de dupe, de onschuldige burgers die er totaal niets mee te maken hebben. En daar ja. maak ik me heel erg druk om. Ja, en vergeet niet dat, dat er veel meer geloven zijn dan alleen maar in God en Jezus. Hè. Ja, heel... ja, ja, ja, ja. Maar er zijn, er zijn ook hele vriendelijke religies bij. Ja. En er zijn ook leer, een leren. en leren is geen geloof. Hè. Ja, maar kijk naar de En dan kan deels... Jacco uh, misschien wel uitleggen. Een leer, een leer die de mensen juist, saamhorigheid brengt, uh, mensen die elkaar helpen. Weet je, nou, ja? als ik vanuit mijn eigen, uit, uit, uit, vanuit mijn eigen, uh, wat ik, in zover wat ik gelezen heb over het boeddhisme, zeg maar, ja. en wat ik weet en wat ik gehoord heb, is dat, uh, wacht even hoor, ik moet even katten. je ja. uh, zit zitten plannen tevreden. Nee, kijk, weet je wat het is? Ik zou je duidelijk even het, het verhaal heel kort en krachtig uh, vertellen. Nee. Kijk, de Boeddha heeft nooit het uh, bestaan van goden, dus de meervorm, goden ontkend, nee. zeg maar. De, de, de, je moet het, de Boeddha, de Boeddha gewoon, hij besloot zeg maar überhaupt gewoon om te kijken van wat er aan de hand was in de wereld, omdat op een goede dag, uh, hij hoorde al die, die, die, die, die, ja, die heersende religies, die praten over, over hun eigen goden, en hij stond toen op, de, hij, hij stond op een gegeven moment van, oh, van ja, tegen de goden, uh, hij ging op een berg staan, hij sprak tegen de goden van, en waarom grijpen jullie daar niet in? J zien jullie dood en verderf en het lijden en de ellende niet? Grijp dan in als je er bent. Ja. Nou, er werd niet ingegrepen, dus hij trok de conclusie, er is niemand. Ja. Zeg mm -hmm. maar, die conclusie trok hij, want anders zouden ze er wel wat aan doen. Nou, ja. oh, pure logica eigenlijk dus. Ja, dat nou, is ook niet... hij, toen kwam bij hem vraag 2 in zijn hoofd, maar kan ik er zelf iets aan doen? Nou ja, aan het lijden van anderen, uh, nee. Pas als je weet hoe je dat lijden van jezelf kan opheffen, dan kun je anderen vertellen hoe ze dat ook kunnen doen. Maar dan moet je het wel eerst zelf, dan moet je het wel eerst zelf doen, mm -hmm. zeg maar. Dus hij ging eigenlijk zo'n beetje bij iedere geleerde en, en spirituele ging hij zo'n beetje in de leer. En allemaal konden ze hem wel wat vertellen. Ja. Maar ze waren zelf ook niet vrij van lijden. Ze hadden nog steeds nog pijntjes, kwaaltjes, ziektes, uh, ja, allerlei andere dingen, zeg maar. En uh, uiteindelijk heeft hij gewoon uitgevonden door, door het te doen, van hé, hey, uh, als ik zo en zo uh, een instelling in het leven heb, hè, uh, bepaalde dingen, dan, uh, dan kan ik het, het lijden voor mezelf minimaliseren. Dingen, mm -hmm. dingen, dingen van buitenaf, daar heb ik geen effect op. Die overkomen mij, maar ik kan wel voor mezelf bepalen hoe ik met die dingen omga. Ja, dat is dat, ook zo dat is, dat, dat is aan mij. Ik kan er een drama van maken. Ja, precies. Of, ja. Ik, of ik kan het verwerken. Mm -hmm. He? ja. Dus het zijn een, een, dat is eigenlijk gewoon... Dus ja. hij heeft eigenlijk een soort van gewoon... Boerha heeft eigenlijk uh, een... een, een, een in zijn Sutras, en wel bekend samengevat als de Dhammapada. Heeft hij, gewoon eigenlijk, hij heeft hij heeft eigenlijk gewoon een handleiding, een, een boek geschreven, meerdere boeken, die eigenlijk gewoon meer een soort van, van handleiding. Maar de Boeddha heeft qua heel duidelijk gezegd: Ik ben geen God. Ik ben gewoon een mens van vlees en bloed, net zoals jullie allemaal. Wat ik bereik heb. ...kunnen jullie ook allemaal bereiken. Ja, ja. Alleen ben je, het, ben je het bereid om alles te laten vallen in je leven... ...om alles te laten gaan om dat voor elkaar te krijgen. Hey Jacco, ja. wat, wat jij daar zegt, hè, dat, dat, ik sta er wel achter hoor... ...maar ja. mijn ervaring jij zegt van verwerken, hè, van uh, trauma's of wat dan ook... Uh, ...mij is opgevallen, ik ben vroeger als kind heel veel gepest... ...heel uh, echt uh, behoorlijk gepest... En ik heb het wel verwerkt. Ik heb er geen trauma's van overgehouden. Want ik, ja, op een gegeven moment je gaat je eigen ook veranderen. Ik denk, ik, ga, ik ging ook wel eens verkeerd reageren hè, als kind. Ja. Want ja, dat weet je nog niet, dat moet je leren. En dan werd ik dan gepest. En dan ging ik erop reageren, heel negatief. Met schelden en vloeken en verwensingen. Ging ik erop reageren. En dan voedt weer hun de reden om jou juist nog meer te pesten. Want ze dingen ze hé hey, hij reageert dat is leuk ja, ja, zo dat en, zo, en zo gaat dat van weer heen en weer en, en van ja. uh, A naar B en van B naar A en toen op een gegeven moment kwam ik tot het besef van dat gaat zo niet werken ik moet het lekker laten kletsen laat maar lullen en ook al deed het me pijn laat lullen en een gegeven moment dan ben je het pispaaltje niet meer of je moet het gewoon ontlopen, gewoon niet meer met die, eh, dat opzoeken, zeg maar. Maar ja, als je op school zit, kan je het niet ontwijken, maar goed. Maar ik heb daarmee leren omgaan, dat als nou iemand op mijn werk iets zegt, wat misschien niet rot bedoeld is, maar wel rot overkomt, om eh, bijvoorbeeld een grapje er te gooien, of te zeggen, verdomd joh, je hebt nog gelijk ook. Ja. Weet je wel? Ja. Ja. En dan denken ze, hè, huh? Dan ga ik het bevestigen, dat, ja, ik ben inderdaad lelijk, of... Ik heb inderdaad uh, een rotkop. Dat heb je goed gezien, jongen. Maar zit jij daarmee, dan is dat jouw probleem. Ik niet. Want ik leuk daarmee, niet jij. En dan zie je ineens van: Oh, oh. Weet mm -hmm. je wel. En dan heb ik de meeste lol. <laughs> je? je zet ze er eigenlijk mee aan het denken, natuurlijk. Ja, en, en, en, uh, en ze gaan dan zichzelf verplaatsen in jouw situatie. Want dan denken ze: van, Hip. Ja, ze geven het wel niet toe, maar ze geven in principe wel gelijk, ook al zeggen ze het niet. Ja, weet je wat het eigenlijk is? Ik, als mensen mij vragen, van of ik geloof dat het gebeurt bijna nooit, maar ik zeg meestal gewoon, het belangrijkste geloof wat je kan hebben, dat is het geloof in jezelf. In je eigen kracht, in mm. wat, jij, wat jij kan bereiken in jouw leven en wat je, wat je, waar je anderen mee eventueel kan helpen. Ik denk dat dat ook wel een beetje het boeddhisme is, toch? Dat, dat leert je ik toch eigenlijk... Dat ja, ja. geloof je jezelf toch eigenlijk toch te... De... Maar ja. ik, ik vind... Uh, uh, uh, weet je wat dat is? Kijk, uh, ik heb ook wel eens meegemaakt... Mensen die van jouw goede bedoelingen... Die, ja. uh, die vragen hulp aan jou en dan help je zo iemand... En dan gaan ze je nog in de maling nemen ook. ja, ja. En dan gaat het vertrouwen wordt dan geschaald. En dat vind ik ook zo erg. Ik bedoel, dat als is, iemand jou ja. vertrouwt... En, uh, en je helpt die persoon en dan gaan ze je nog personen mieteren ook met uh, om, om allerlei redenen of uh, wat voor manier dan ook uh, om geld of, of of dat ze met je mee rijden, uh, in de, uh, dat ze misbruik maken alleen maar omdat je een auto hebt dat ze dat ja. gratis mee kunnen rijden of, of, of, of andere dingen bijvoorbeeld uh, je helpt iemand uh, ze huis opknappen uh, en uh, en en uh, ja en dan heb jij hun een keer nodig met de badkamer uh, uh, He, op de knop, en dan zijn ze ineens niet thuis, omdat dan zeggen ze ja ik voel me niet zo lekker, of, uh, of ja ik heb wat anders te doen. En, uh, en dan heb ik zoiets van joh, die mensen die laat ik dan ook stikken, die kunnen van mij echt verbranden. Ja, ja, ja, ja. Dan heb ik zoiets van, nou de, de hoeven nooit meer onder mijn deur te komen, want ik stuur ze gewoon weg. Ook al hadden Dat ze nog, nog zulke grote ellende, dan zeg ik Basnaar zelf ook maar. Hé hey, jongens, maar uh, ik moet slapen, want mijn wekker gaat heel erg uh, vroeg. Okay. Oh jezus, oh oké. Okay. Ja, de keer. Ah, Jacco, leuk dat je het was in ieder geval. Ja, ja. En bedankt en, uh, Jacco voor tot, de deelname. Tot, tot, tot de volgende keer. Groetjes, ik hey, hey, zie je, bedankt. Ja, wat ik nog eigenlijk wel daarop kan zeggen is dat, ik dat je in het leven ook leert van, uh, van dat soort mensen, dat je dan... Um, uh, eigenlijk uh, weet dat dat niet de mensen zijn die in jouw straatje thuishoren. Hè? Mm -hmm. En dat, dat de bedoeling is dat je mensen tegenkomt in het leven die wel op hetzelfde level zitten als mm -hmm. jij of als ik. Kijk, weet je wat het is? Kijk, elk mens wil, wil gelukkig leven. Hè? Elk ja. mens, uh, maar je hebt ook mensen die willen maar meer, meer, meer, meer, meer. Ja, ik ze, bijvoorbeeld, ik zal je een leuk voorbeeld geven. Stel je voor, dat is even ja. een voorbeeld hoor. Ja. Ik koop een Mercedes 500-serie. Mercedes 500 serie, let op. Mm -hmm. En mijn buurman die ziet dat hij denkt, Godverdomme. <laughs> ik heb een Opel cadet. en die klootzak, ja. die lul die bij de gemeente werkt, als straatveger die rijdt in een Mercedes 500 serie. Ik ja. wil een 600 serie van Mercedes. En ja. ik kook de Mercedes 600 serie. Nou, ben ik zoiets van, nou ja. Leuk voor je, ja toch? En dan laat hij op trotse auto zien kijken eens. En dan zegt hij aan het eind van het verhaal, mijn auto is lekker duurder dan die van jou en, en luxe. Ja, en weet je wat het nou is? Hij, hij is degene die ongelukkig blijft en jij niet. Ja, want ik zit daar niet mee, want ik ben gelukkig met die Mercedes 500 serie. Niet dat ik hem heb hoor, ik heb hem niet, maar dat, dat, als dat, voorbeeld al, dan. Dat, dat, dat is een les die, die dus hij dus moet leren, mm -hmm. dat, dat, dat het niet om materiële zaken gaat. Juist, ik, weet je waarom ik een auto heb? Ja. Ik heb een heel eenvoudig uh, autootje. Uh, heel populair onder bejaarden. Ja. Uh, ik ga geen merk noemen, maar het is een klein rood autootje. Nou, de meeste mensen die lachen erom, maar ik heb de schaart om. Oh, misschien weet ik een wel auto is voor mij een vervoermiddel die hem van mij van A naar B brengt en weer terug. Is dat toevallig? Verder, uh, is dat toevallig met 500 erin of zo? Nee, nee, geen 500. Uiteindelijk uh, nee. dacht uh, nou, laten we zeggen, uh, het, uh, vroeger was het het merk Dewoo. Oké, okay, ja, dan moet ik wel eerlijk zeggen dat het mij niet heel veel zegt, toch? want ik ben niet zo'n verstand van een oude... Ken, ken jij Chevrolet? Uh, ja, van naam nou, natuurlijk wel. Nou, tegenwoordig bestaat Devo niet meer als automerk, het is nou Chevrolet. Oh, die dat is veranderd in Chevrolet. Ja. Ah, kijk eens aan. Oké. Okay. Nou, uh, maar stel je niks van voor, van oh, dat zal een dikke Amerikaan wezen, het is een Amerikaan. Ja. Maar heel klein... Kut autootje. Ja, maar, ja, maar die, die, die leuke kleine knusse autootjes die zijn toch eigenlijk gewoon het leukst? Toch? Ja, en die rijden zuinig. Je komt van A naar B, daarom zeg ik ook. Een Mercedes is leuk en ik zou hem ja. ook wel willen hebben als ik hem kan betalen, tenminste. Ja, ja. ja. maar ja. ik kan het niet betalen. En ten tweede, een auto uh, is daar om mij te dienen en ik, niet die auto, want die mensen die in die dikke auto's rijden, gunnen ze van harte hoor. Ja. Ze, als je het kan betalen, moet je het gewoon lekker doen. Maar ik vond, al, ik vond die lelijke eentjes altijd heel erg aandoenlijk. Ja, alleen ja. ik heb één keer, keer een proef gereden. Nou ja, proef rijden kwam er niet van. Ik kreeg hem niet eens van zijn plek af. Mm. En ik zat te kutten om dat ding. Het was een tweedehands lelijke eend. Ik zeg, nou, ik heb het al gezien, het is niet mijn auto. Oké. Okay. <lacht> nou, weet je wat ook heel lastig is met die lelijke eentjes? Die raampjes die zijn heel lastig met open en dicht doen. Ja, die ja. klap je op, hè? Ja, ja, ja. ja. Maar ah, leuke waren een broer van mij, die heb ook een lelijk eend gehad. Was, in het begin, toen ja. hij het passenarbewijs had, had hij echt een lelijk eendmanie. Ja. Daar was hij was er heel gek mee. Maar wat en, ook, wat uh, ook wel leuk is, zijn die oude Saap-auto's, vind ik die oude Saap. -auto's. Ja, die een beetje strijkbouwt voor hem. Ja. Ja, doe je ja. die? Ja. Nou, ik had vroeger een leraar op school, die had een groene Saap. Die, uh, ik praat dan over begin jaren 70, hè? Mm. 1971 tot 1973. Die had een groene Saap, zijn oude strijkbouwt. Ja. Ik geloof dat in de film Cobra van, uh, hoe heet die acteur ook alweer, die ook in Rambo speelde. Sylvester Stallone? Sylvester Stallone inderdaad, die speelde in een film. En uh, daar reed hij ook in zo'n Saab. Ja, dat is toch geweldig. Nou, die bedoel ik, dat, dat model Saab. Nou, als je, vindt, nou, als je nou naar die nieuwe Saabs kijkt, dat, dat, dat, dat lijkt allemaal weer op hetzelfde van andere... Nou, ik zal je vertellen hoe dat zit? Saab was een 100% Zweeds autofabrikant. Ja. 100% steeds. Maar er bouwen nog steeds vliegtuigen, hè? straaljagers. Mm. Nou snap ik niet waarom ze die, uh, die Strikefighter hebben genomen. Of hoe heet dat ding tegenwoordig? Die nieuwe uh, straaljagers die de overheid wil aanschaffen. Ja, hè? de Joint Strikefighter, ja. Juist. Maar, maar je hebt ook de Saap. Uh, dat is een Zweedse uh, fabrikant. Die oh. vroeger ook auto's maakte. Ja. En dat is wel los van elkaar nu, hè? De vliegtuig- en de autofabrikant. Oh ja. ja. Maar het zijn. Enorm, ik geloof dat hij Eurofighter heet. Dus een hele goede straaljager. Waarom steek je daar je geld niet in? Want dan blijft dat geld binnen de Europa. Of het is dat... wel, wel niet voor Nederland, maar wel voor de Europese Unie. Waar wij ook onderdeel van maken. Ja, want de Saab die zou toen toch overgenomen worden door de Chinezen, geloof ik? toen. Ja, nee, okay. nee, de autofabriek, ja. Niet de vliegtuigfabriek. Nee, oké, de autofabriek. Ja, daar is ook weer rondom dat gelopen. Maar de Saab was vroeger... Puur 100% Zweeds. Nu geloof ik maar voor 50%. Want Saab is overgenomen door General Motors destijds. Ja. En dus eigenlijk, als je een Saab rijdt, rij je eigenlijk Opel. Oh, dat Want de... Chevrolet is ook General Motors, hè? Oké, okay, dus ja, dus dan wordt het toch weer een beetje een eigenlijk. Het is een Amerikaans oh. merk. Ja. Dat is gewoon, uh, ze zeggen ook, het is, uh, de, de, de vormgeving is Zweeds. Mm. Het ontwerp is Zweeds. Maar het motorblok en de en de, saucie, de, de onderkant, de bodemplaat ja. is Opel allemaal Opel, alleen de, de verwerking de, ja. de, de stoelen, het stuur, het uh, ontwerp van het model, dat is 100% Zweeds. maar voor ja, ja. de rest is het gewoon puur General Motors, niks dat er wat mis mee is dus je wordt misschien eigenlijk een, beetje, een beetje opgelicht als je het niet weet zeg maar. nou nee hoor, je wordt niet opgelicht, want het want, is gewoon bekend Okay, het is gewoon een Opel was vroeger puur Duits, hè? Mm. En toen heeft General Motors die heeft na de oorlog die heeft die fabriek opgekocht. Ja. En die hebben de naam Opel gewoon gehouden. Alleen het motorblok. Ik heb een Opel Cadet gehad en het stond op het motorblok meet in Antwerpen, Belgium, Antwerpen, oh. België. daar was, kwam een motorblok vandaan. Ja. Maar die Opel zelf die werd, in, werd vroeger in Duitsland gemaakt. Dat is nu de Opel Astra, hè? de Cadet. Ja, ja, ja. Dus, ze, hebben wel, uh, ze hebben wel eens gezegd, dat iemand zei een keer tegen mij uh, dat de Volkswagen, dat het een van de meest stabiele uh, motors of auto's zijn die er zijn ofzo. Nou, het is uh, best een goed merk, ja want uh, neem de, Golf, de, de, de Volkswagen Golf. Ja. Ik vind het een hele mooie auto, maar hm. toch zou ik hem niet willen hebben. Waarom niet? Omdat hij heel erg veel gestolen wordt. Ik vind het een mooie wagen hoor, ik zou er zo een willen hebben. Ja, Maar omdat die auto zo vaak gestolen wordt, hoef ik hem niet. Nee, want dan ben je zo weer kwijt. Praktijk. Ik heb les gehad in een Volkswagen Golf. Oh, oké. Okay. Ja, okay, en, en, en het mooie is, het waren nog dieselzuik, dat als het koud is in de winter, die kachel is heel snel warm. Maar ja. niet vies warm, Weet je gewoon echt behagelijk. Mm, mm. En ze rijden lekker, al die dingen. Mm. Dat wil je niet weten. En, dat, en dan heb ik het over begin jaren tachtig, hoor. Heeft ja, die 81 ja. tot 83, heb ik, ik heb twee jaar les gehad, ben vier ja. keer gezakt. Vijfde keer heb ik het gelukkig gehaald, want ik wou het al bijna opgeven. Ze ja. zei dus ja, mijn moeder, joh probeer het nog één keer, want het is een zonde van je geld wat je erin gestoken hebt. Mm. En, en, ja, en al heb je alleen maar je rijbewijs, al heb je geen auto, je hebt er altijd profijt van. En je ziet maar... Met mijn beroep wat ik nu uitvoer, ik heb er ook profijt van dat Ja, maar, maar weet, je, weet je waarom die old timers of die oude ouders juist, juist zo duur zijn? Juist omdat ze zo vaak in de smaak vallen bij mensen? Nou, ook omdat ze zo zeldzaam zijn. Ook dat, ook dat. He? Ja, ja dus, maar, maar heel uh... veel mensen geven toch nog de voorkeur aan oudere, oudere modellen. Ja. Steeds. ja, maar ook ze zijn wat solider, hè? want kijk, je hebt tegenwoordig zoveel elektronica... In, in zo'n auto, dat, uh, dat is allemaal leuk. En, en allemaal, ik vind het ook mooi hoor, dat zeg ik gewoon eerlijk. Ja, maar ja. hoe meer elektronica, hoe makkelijker er dingen stuk kunnen gaan. En daar, daar ben ik een beetje benauwd ja. voor, weet je wel. Je hebt tegenwoordig van die hybride modellen veel, hè? Want uh, ja, ja. Het is allemaal mooi hoor, en daar gaan we jong, Maar uh, ik ben er een beetje benauwd voor. Ja, je er toch niet meer onderuit. Dat als ik ooit aan de nieuwe toe ben. Dan, dan, dan ben toch, uh, ja, heb ik geen keus, weet je wel. Ja, dus zijn er zijn al een heleboel auto's die op aardgas uh, rijden. Ja, klopt. Alleen uh, uh, op mijn werk hebben ze een bedrijfsuit die rijdt ook op aardgas. Er zitten drie tankolen onder. Ja. Maar uh, ze gebruiken meer aardgas dan benzine hoor. Maar af en toe hey. moet ze wel op benzine rijden, want dat kunnen ze ook hoor. Er zit ook, zit ook benzine hoor. Dus, is het niet goedkoper, aardgas? Het is wel goedkoper, want het wordt gesubsidieerd door de overheid. Maar ik moet er wel even kanttekening bij zetten. Als jij een aardgasauto hebt, ik heb het niet over LPG, maar over aardgas. Ja. Als jij aardgas rijdt, moet hm. je om de zoveel tijd toch wel even uh, op benzine rijden. Want aardgas is een droge brandstof. Oh, die, die moet, dat moet gesmeerd worden. Juist, ja. juist. Ja. Dat heb je heel het, goed en, gezien. En, ja. en volgens mij is afgas ook maar op bepaalde punten te verkrijgen, hè? Nou, het, het wordt wel steeds meer uh, punten dat je het kan krijgen, hoor. Ik zie ja, ineens okay. een bliksemflits. Ik geloof oh. dat het hier ook gaat omwerken. En hier is het alweer over, inmiddels. Oké. Okay. Maar hier komt de wind uit het westen. Mm. En ik zie ineens een flits in de verte. Ja, geen bliksemschicht, maar een lichtflits, zie ik. Het was hier maar één donderdier, die donderdier... Maar honderdier... het is, nog, het is ja. nog droog, hoor. Het is ja, ja. nog droog. Maar ja... Maar ja, je hoeft niet naar buiten vanavond nog, dat neem ik aan. Nee, ja, om de hond uit te laten straks. Oké, okay, oké. Okay, ja. Maar ik hoef daar niet naar buiten. Ik heb ook nog visite. Maar ja, ik zit in mijn kamertje, dus die hebt daar geen... Ja, oh, mijn vrouw okay. heeft visite. vriendin van mijn vrouw is daar. Oh, oké, okay, op die manier. ja En ik ja, zit ja. er meestal samen spelletjes te doen. Daar wil je de, niet bij zitten de natuurlijk. De computer. En dan zit ik lekker hier een radio uitzending te doen. Ja, juist, en, uh, ja En hun hebben het naar mijn zin. Ik heb het naar mijn zin. Yes. En de luisteraars zoals jij en Jacco en meer luisteraars waarschijnlijk hebben Zee, er vastgemaakt. Je, je hebt nu twee websites hoe je op jou kan komen. DJ-ja.com Ja. ja. Aloaradio.tk Dat klopt, die aloaradio.tk is een doorlinkpagina. <coughs> Pardon. Oeh, dat het er... ook in mijn ogen. Oh, oh jee. Ken je, dat? Ken je dat? Ja, ja. <laughs> oh. Dat is een doorlinkpagina en die kan je gratis... Eh, gratis... Eh, Gebruiken voor een jaar. Ja. En uh, daar kan je dan één pagina, heb ik een Radio-pagina van gemaakt. Ja. En die, uh, dat, dat als je dan www.alouaradio.tk in dan moet je kijken op www.dot, dus dot.tk, ja. en dan kan je bijvoorbeeld je Facebook-adres naartoe linken of zo. Oh, dat is handig. Dus ja. als je bijvoorbeeld Marcus Italo.tk. En dan komen ze eens op je Facebook of zo. Of wat ja, want ik zag, ik zag ook dat jij het NOS-journaal het NOS op jouw uh, ding hebt Ja, gezet. maar die heb ik er weer afgehaald. Weet je waarom? Want als je die pagina opstart, dan begon gelijk het journaal. Oh, En, okay. en het enige, als je op Aloha klikt, dan hoor je even van uh, Aloha Radio, jouw ja. zender. <laughs> ik en heb daarna een het stream, als je live bent dan. Ja, en of? ik kan het even ja. laten horen, want ik heb die jingle hier toch al voor mijn neus liggen. Ja, ik vind het wel leuk, ik vind het wel leuk. Even kijken hoor, jingles Aloha Radio, even kijken hoor, jouw zender, en dan heb ik een vrouwenstem en een mannenstem. Oh, en ik ga okay. ze allebei laten horen, voor de mensen die ons nog niet kennen, eerst een mannenstem. Aloha Radio, jouw zender. Oh, dat klinkt wel zacht, wacht even hoor, nog een keer. Ik hoor het niet. Aloha Radio, jouw zender. Aloha Radio, jouw zender. Oké, okay, nou de luisteraars hebben het gehoord. Maar okay. dit programma wordt opgenomen. Dus als je naar uh, mijn website gaat, klik je op radioarchief. Yeah. En dan uh, ga ik dit programma, die, dat duurt ook wel uh, net zo lang als de uitzending. Die moet ik dan uh, opnemen. En dan kan ik uh, dat... <laughs> ja, <laughs> ik hoor hem terug. Ja, je, je hebt de vrouwenversie heb jij op jouw uh, website. Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. En, uh, maar ik moet even een sanitaire stop doen. Ik ga even een muziekje draaien van een uh, minuutje of... Dan ga ik even een sanitaire stop doen, want deze jongen die heeft hoge nood op dit moment. Oh, nou dan uh, is goed, ja. Tot zo dan, hè. Oké, okay, tot zo. Oké, okay, tot zo. They give up a new melody, flow lead. Jaapie. Hallo, hier Hallo. zijn we weer. Ja. Nou, je bent net op tijd, want Lietje is net afgelopen. En uh, oh, de visite is net weggegaan. Oké. Okay. Uh, zijn vriendin van mevrouw was wat. Die is net de deur uitgegaan. Yes. Dus. Uh, ja, Jaap. Nou ja, ik, uh, ik ga zo ook weer uh, even verder als je het niet erg vindt. Nee hoor. Maar ik vond het in ieder geval leuk om eventjes in de uitzending weer te zijn geweest. Gezellig. En jou en meneer Jacco. Ja, ik vond het heel gezellig, hartstikke leuk. Ja, en, en ik ja. weet niet, waarmee ga je weer uitzenden? Uh, even kijken, ik denk, um, want volgende week, uh, even kijken hoor. Ik denk dinsdag de 19e, even kijken hoor. Ja, dinsdag, dinsdagavond vanaf hmm, 8 uur. Oké, okay, want ik weet niet of Sunset al terug is. Oh het... ja, verrek, ja dat is waar ook. Zou het zomaar kunnen zijn, maar ik ga het even aan vragen. Wacht even, nee, wacht even, Nee, dat kan ik beter een andere dag doen. Laten we het op Woensdag houden. Woensdag de 20 twintigste. oké. Okay, dit is goed, maar meld het nog maar een keer op de op ja, oké. Okay. Op, op... Nee, dan doen we het op Woensdag dan. Oké, okay, ja. is goed. Nou, dan uh, leuk je gezien te hebben, gesproken te hebben. Hartstikke gezellig, bedankt. Tot de keer en ciao. Ciao, bye ciao. bye, Zij nou, dames en heren, luisteraartjes. Dat was uh, onze vriend uh, Marcus. En uh, ja, we hebben net de Jacco gehad. Ook hartstikke bedankt, Jacco. Hartstikke gezellig. Nou, we gaan nu uh, tot tien uur muziek draaien. En dan gaan we de lucht uit. En dan zijn we woensdag 20 augustus. Zijn we weer helemaal terug. Op Hallowa Radio. Maar we hebben nog 17 minuten. Hè? Ja, we hebben nog 17 minuten. Dan gaan we eens wat leuke liedjes draaien. We hebben heel wat leuke onderwerpen gehad. Nou ja, leuk, leuk. Ik bedoel, leerzaam of wat dan ook. En uh, ja, ik zeg alleen, ja, als u de inhoud uh, niet leuk vindt, uh, bepaalde onderwerpen misschien een hele andere mening hebt als, uh, als dat gezegd is. Dan spijt me dat zeer. Maar ja, uh, ieder heeft zijn eigen mening en zijn eigen smaak. En ja, uh, dat respecteer ik. En ik hoop jullie ook mijn mening respecteren en die van Jacco en die van Marcus en ook van alle andere mensen. Dus ja, en als je dat niet kan, ja, dan kan ik er ook niks aan doen, sorry. Dus uh, ja, goed, we gaan een lekker liedje draaien. En dat is uh, White All met Lucid. Uh. 淡然 Time that i think of you i'll be kicking myself a million times today. when i think of you when i think of you moment gone too soon when i think of you when i think of you yeah. Oké, ja, luisteraars. We zijn weer aan het einde gekomen van het programma. Ja, jullie luisteren naar het programma Tijd voor Plezier met DJ Aap. En onze gasten waren Jacco en Marcus. Dat was heel gezellig. Bedankt, Jacco en Marcus. Luisteraars, jullie ook bedankt voor het, het luisteren. En ik zou zeggen, graag tot woensdag 20 augustus om 8 uur avonds. We zijn we weer van de partij en jullie hoorden zojuist White All, Liquid van White All, Legends van Roger Sir Bjarna Mala, Want You van Tamara Laurel, Waiting for You van Mark Reeves, and Think of You van Sam Brown. En nu gaan jullie luisteren naar One of the Million met All, The time We Had en daar gaan we mee afsluiten. Luisteraars bedankt voor het luisteren en graag tot woensdag 20 augustus 2014. Lieve mensen, luisteraartjes. Tot woensdag. Bye bye. Radio, jouw zender. Meer informatie, kijk op www.aloaradio.tv. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer op Aloha Radio.